Zelf mag ik de gasten altijd uitzoeken en uitkiezen die ik vraag voor het programma. En er is een attente luisteraar geweest, helemaal vanuit Heerlen, Helene. En die heeft mij geattendeerd op het feit dat Peter de eerste man is die ik uitnodig. Dus, ja, hoe komt ja, dat? Hoe zou dat komen? Geen idee, maar het, het schijnt wel zo te zijn. Peter Saarloos, hij is geboren op 26 juli 1964 in Rijswijk. Verzorgt momenteel de opleiding Astrologie in Zoetermeer. Vanaf ongeveer zijn 16 jaar is hij bezig met allerlei paranormale en alternatieve zaken. En sinds 1988 verdiept hij zich in de astrologie. Dit raakte iets in hem Er was herkenning en verwondering. De astrologie leerde hem te accepteren dat iedereen anders is en mag zijn. Daarna is Peter de opleiding astrologie gaan volgen bij Mooney bij Minu van Hemert in Utrecht. Na de start van zijn consultpraktijk is hij een aantal jaren Geleden begonnen met het geven van basiscursussen. Langzaam maar zeker groeiden de cursussen uit naar de vijfjarige beroepsopleiding. Vanaf 2000 geeft onze gast Peter Saarloos... ...jaarlijks onder de naam van de uitgeverij Hayeva de astrologische agenda uit. Het assortiment van de uitgeverij is inmiddels uitgegroeid tot de maankalender Agenda... ...spirituele en astrologische boeken. Peter heeft twee boeken heeft twee boeken, zelfs drie boeken meegenomen... die wij onder de luisteraars van Inspiratieradio mogen verdelen. Wie het eerst komt, die het eerst maalt principe. We hebben meer dan één exemplaar van Peter meegekregen. Peter, goedenavond trouwens, welkom. Goedenavond, dankjewel. Um, het lijkt ons het eerlijkste als we het telefoonnummer van de studio bekendmaken. Dat is 023 573 1969. En als je belt kun je een boek uh, krijgen. Het zijn de nieuwste boeken van Peter van de Uitgeverij. We gaan er straks nog over hebben. Je kunt ook langskomen in de studio. Uh, Kruisstraat 2A. Dan mag je hem meteen meenemen. Zand, dan kan je hem gelijk meenemen. Of je kunt een mailtje sturen naar uh, www.info.inspiratieradio.nl uh, nee, We um, hebben dus allerlei boeken beschikbaar. Peter heeft de afgelopen uh, tijd... De jaren in zijn persoonlijke zoektocht een spirituele ontwikkeling doorgemaakt. Onder andere door de Awaking Your Light Body. Maar ook door lichtwerk, klankhealing, massages enzovoorts. Deze spirituele ontwikkeling is ook verweven in zijn werk. Onlangs is hij, beter dus, in aanraking gekomen met kosmische stemvorken. En hij gaat binnenkort starten met een training Hawaiianse massage, de Lomi Lomi. Ja, en de onderwerpen die wij gaan behandelen vanavond zijn Wat is astrologie precies? Westerse astrologie? Wat boeit je daar zo in? Wat is je zoektocht geweest? Keerpunt in je leven? Vanaf je 16 heb je eigenlijk al een zoektocht gehad. Wat voor spirituele dingen heb je al zo gedaan en doe je nog? Hoe is je uitgeverij ontstaan en hoe kom je aan de auteurs? Wat is jouw droom en waarheid en daarvan de waarheid geworden? Polly. Nou, dat woord ken ik even niet. Poliamorie. Polyamorie, <lacht> uh, Wie is uh, Peter Zarloos? En dat waren de onderwerpen voor vanavond. Nou, dus... onderwerp 6 gaat jou uh, helemaal verrassen vanavond. Ja, dat geloof ja, je ik staat er ook. Peter, okay. okay. <lacht> we hebben een klus klaar. We hebben de klus te klaar. Maar dat is nou. het leukste, toch? Ja, ja. ja en nu gaan we maar eerst even luisteren naar een heel mooi stukje muziek. En dat is Somebody That I Used to Know van Cotier. MUZIEK Als gast Peter Saarloos. Hij gaat het met ons hebben over astrologie en bewustzijnsgroei. Peter, wat is astrologie precies? Uh, astrologie gaat ervan uh, uit zeg maar, dat er een samenhang is... tussen de ja, planeten, hè, de hemellichamen... Uh, en ja, uh, de geboorte van een mens eigenlijk. Uh, dus uh, we koppelen zeg maar, uh, ja, wat aan de hemel staat... eigenlijk aan gebeurtenissen hier op aarde. En uh, astrologie is eigenlijk ontstaan... Uh, Uiteindelijk uit gewoon ervaring. Kijken wat gebeurt in de wereld. Ja, hoe, hoe op een gegeven moment is het karakter van een bepaalde persoon. En dat koepelde men onder andere aan bepaalde planeetposities, planeetstanden, in de horoscoop. De horoscoop kent denk ik iedereen. Uh, een horoscoop wordt over het algemeen geassocieerd met die rubrieken in de... Die bellen en de in de, uh, in de bladen ja, en dergelijke. Ja, ja. Ah, soms en, uh, kloppen ze. Uh, ja, maar goed, ik vind het zelf te algemeen. En uh, je kan dingen niet terugbrengen simpel, tot een dierenring tekenen. Of een sterrenbeeld, zoals uh, dat in uh, populaire taalgebruik heet. Uh, maar een horoscoop, dat is zeg maar het plaatje van de sterrenhemel op het moment dat iemand wordt geboren. En dat is een tekening, die heb ik hier voor me liggen van jou, van, van Herman dan hè. En daarop kan je dus zeg maar de zon en de maan zien staan, uh, de andere planeten uiteraard ook. Uh, een ander belangrijk punt daarop is de, uh, de ascendant, uh, wat sommige mensen vast wel van gehoord hebben. En ja, die weerspiegelen eigenlijk tijdens het moment van geboorte eigenlijk een kosmisch energiepatroon. En uh, we gaan ervan uit dat de eerste ademhaling, dat dan zeg maar die kosmische energie, dat die dan een soort imprint geeft, zeg maar... ...een soort kosmische blauwdruk geeft... ...en wat eigenlijk jouw natuurlijke aanleg is... ...van waaruit je dan het, uh, het leven verder uh, aangaat. Mag ik heel even inhaken? De eerste Tuurlijk. ademhaling, zeg jij. Ja. Ik weet, mijn dochter werd geboren... ...daar was ik bij... ...en dat ja. heb ik ten volle beleefd. Ja. Um, zij werd geboren... ...en toen heb ik gelijk op mijn horloge gekeken... ...want ik wilde een horoscoop van haar. Dus ik heb gekeken... ...en toen... Uh, gaf die dokter een, uh, het beroemde tikje op de billen. En toen begon ze te krijzen. Dat, ja. En die tijd werd genoteerd. Ja, en klopt, toen heb ja. ik met die arts een discussie gehad. Ja. Ik zeg van, ja, wacht even. Jij doet twee minuten later ja. als dat ik geconstateerd heb. En ja. toen zei hij nee, want het gaat pas in op het moment dat zij de eerste grill geeft. Ja, klopt. Dat en... is ook in de astrologie inderdaad uh, zeg maar, uh, waar we van uitgaan. Uh, dus zeg maar de eerste ademhaling. Ik zeg zelf al, ja, uh, het inademen... Is eigenlijk ja, de, het inademen van de levensenergie. Hè, dus van de chi eigenlijk. En daarmee ook van de kosmische energie. Waardoor je zeg maar, een soort ja, kosmische blauwdruk krijgt. En uh, met die blauwdruk ga je zeg maar, het leven aan. Dat is je basisaanleg. Daar zitten uh, een potenties in. Zitten mogelijkheden in. Het is natuurlijk de vraag afhankelijk van de omstandigheden. Hè, of iemand ook die potenties uiteindelijk ook gaat ontwikkelen. Vandaar dat je denk ik, als astroloog ook altijd ja, dialoog aan moet gaan. Met degene voor wie je de horoscoop duidt. Dat, uh, je kan niet zo zonder meer zeggen van... Hey, uh, ik heb jouw horoscopen en dan ga ik jou even vertellen... hoe je in elkaar zit en wat jij meegaat maken in jouw leven. Dat is in ieder geval niet mijn benaderingswijze. Uh, er zijn wel astrologen die dat op die manier doen... maar het is niet mijn werkwijze. Ik werk vanuit de uh, psychologische en spirituele astrologie. En daarin gaan we dus vanuit dat je eigenlijk een, ja, bepaalde ervaringen hebt... die jou vormen, uh, maar dat je ook op een gegeven moment... Uh, ja, bepaalde keuzes zelf maakt. En uh, ja, je gaat je ook aanpassen aan ja, de omstandigheden. Je gaat je aanpassen aan de omstandigheden van de ouders, de maatschappij. Maar dat uh, doet toch iedereen? Dus, uiteraard, maar dat hoort bij het proces ook. En dan moet je dus met bij, bij het duiden van een horoscoop moet je daar dus onder andere rekening mee houden met die factoren. Ze zeggen ook van en, uh, je hebt een, een nieuwe ziel en een oude ziel. Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe kom je dat dan? Hoe breng je dat dan weer met een andere dierenriem? Mm, Komt dan iemand ja, anders weer in een andere... Ik ga er inderdaad vanuit dat er, uh, nou ja, goed, dat er een ziel is. Of dat er een bewustzijn is. Mm -hmm. uh, die dan ook inderdaad incarneert. Uh, de vraag of reïncarnatie dan bestaat. Is altijd wel weer, <laughs> weer een discussiepunt vind ik. Ik heb hier ook dat boek De Nieuwe Tijd liggen. Mm -hmm. En uh, dat is gechanneld. Materiaal, dat is van Elias. En uh, hij zegt de grootste overtuiging, de grootste illusie die jullie hebben op aarde. Dat is de illusie van uh, reïncarnatie. Uh, dat heeft me heel erg aan het denken gezet. Uh, als werkmodel gebruik ik het wel. Reïncarnatie, want iedereen begrijpt dat. En, en weet ook wat daarmee bedoeld wordt. Maar misschien gebeurt alles wel tegelijkertijd. Hè? En ik denk dat je uh, ja, het feit of iemand een oude of een jonge ziel is dat je dat niet zo zonder meer uit de horoscoop kunt halen. Ik denk dat je dan ja dat toch in het gesprek enigszins moet gaan inschatten en invoelen en dan is het nog maar de vraag, want het is natuurlijk een subjectieve waarneming van mij of dat dan ook uh, werkelijk zo is. Ja, want ze komt dan toch weer op een andere manier, op een andere tijd weer op de aarde. Uh, ja, ik denk inderdaad dat uh, uh, de ziel zeg maar uh, zelf de omstandigheden kiest en ook daarmee het horoscooppatroon kiest, hè? dus ook het moment van geboorte kiest, waarbij je zeg maar, die planeetstanden hebt en die potentie hebt eigenlijk zeg maar, om in de loop van het leven die ervaringen aan te gaan die de ziel blijkbaar optimaal aan moet gaan. Alleen, er zit natuurlijk een heel proces wat daarna, daarop volgt, dat is dat we op een gegeven moment gaan, uh, ja, gaan aarden, we gaan uh, incarneren en dat betekent dat we een, een aardse persoonlijkheid gaan ontwikkelen. Hè? Zoals ik hier zit, zeg ik van: Ik ben Peter, ik ben me daarmee gaan identificeren. Mm -hmm. Ik ga me identificeren met mijn fysieke lichaam, ik ga me identificeren met de rollen die ik heb: ik ben de zoon van, ik ben de vader van, ik ben de partner van, of ik ben nou ja, astroloog of ik ben directeur of noem maar op. Dat zit op persoonlijkheidsniveau. Die verschillende niveaus zijn ook vaak goed uit de horoscoop te halen en dat is denk ik ook heel interessant om weer te. Ja, de verbinding te maken zeg maar, eigenlijk met het zielsniveau in de horoscoop. En ja, dat hoort ook gaandeweg bij het proces van het leven eigenlijk. Oké, okay, je zei in het begin dat uh, een, een, een, een horoscoop voor een persoon gemaakt wordt. Maar ik ja. heb uh, van K&H-maker begrepen, Hamaker Zondag, dat uh, zij heeft voor de dollar bijvoorbeeld een horoscoop getrokken. Ja. Dus dat kan ook voor een object zijn? Ja, je kan eigenlijk van alles een horoscoop maken. Je kan zo gek niet bedenken of je kan jezelf als astroloog bezighouden. Ja, goed, dat wilde ik even helder en, hebben voor de luisteraar, dat het ja. dus niet alleen voor personen is, nee, nee, maar als je nee. een bedrijf begint, kun je ook ja, ja. op het starttijd ja, van ja, de klopt. Kamer van komen. Uh, ik zelf focus, focus me eigenlijk alleen maar op persoonlijke horoscopen. Uh, vandaar ook natuurlijk de, de, de titel afdrukking en bewustzijnsgroei. Maar je kan van alles een horoscoop maken. Je kan inderdaad van oprichten van een bedrijf. Uh, we hebben natuurlijk nu ook weer een nieuwe regering dadelijk in Libië. dan kan je ook weer een, een, een, nee, een horoscoop, horoscoop van maken, maken. van Libië. Uh, je kan een horoscoop maken van een gebeurtenis van deze uitzending, bij wijze van spreken. Ja. Uh, je, je kan het zo gek niet bedenken of je kan daar een horoscoop van maken. Ja. Zo boven, zo beneden. Dat is hier Alchemistisch, wat principe. hè? Alchemistisch? Ja. Ja. Nou ja, het is uh, wat we in de astrologie natuurlijk zeggen, inderdaad wat er aan de hemel plaatsvindt gebeurt uh, ja, synchronistisch eigenlijk. Hè. De synchroniciteit is een belangrijk principe, denk ik, in de astrologie. Wat er gelijk tijd plaatsvindt aan de hemel vindt dus ook op de een of andere manier plaats op aarde... zonder dat er een karsale, directe... Ja, verbinding is of oorzaak is. Oké. Okay. We gaan naar een stukje muziek. Peter, uh, jij mag het aankondigen. Je hebt het zelf meegebracht. En... Het is uh, een maand bijna. Dus even kijken. Oh, dat is inderdaad... dat is uh, uh, nummer oktober. Uh, U2. En uh, goed, dat nummer heb ik... Uh, in 1982 gedraaid. En daar... Ja, uh, daar heb ik een bijzondere gebeurtenis bij. Kan ik dat nu? Ja, ook, dat graag. Vragen, ja. We zijn nieuwsgierig. Uh, dat was uh, zeg maar in, uh, in 1982, ook trouwens een maart. Ik, ik dacht trouwens 3 maart, dat zou gisteren zijn, 30 jaar terug uh, zijn. En uh, die morgen uh, zijn mijn ouders weggeroepen, tenminste mijn moeder en stiefvader, uh, dat mijn opa slecht zou zijn of er iets mee aan de hand zou zijn. En uh, toen kregen we. Ik, om half acht ongeveer een telefoontje van mijn moeder. Van uh, opa is overleden. En ja goed dat was natuurlijk verdrietig. Was, was, was moeilijk. En uh, ik ben toen muziek gaan draaien. En uh, toen ben ik uh, me terug gaan trekken in mijn kamer. Eigenlijk om het verdriet te verwerken. En uh, mijn opa was ook pianist onder andere. En uh, ja hij was, hij was ook daarnaast was hij ook medium. Uh, hij was ook goochelaar. Hij uh, componeerde ook en dergelijke. Maar met name ook omdat hij pianist was, uh, is denk ik even van belang voor dit nummer. Want uh, toen ik de CD van, uh, van YouTube draaide, oktober, uh, tijdens het nummer Oktober, ik weet niet welk nummer dat het precies is, zevende of achtste nummer. Uh, toen uh, had ik het gevoel dat mijn opa bij me was in de kamer. Uh, niet dat ik hem werkelijk zag, maar ik mm -hmm. voelde zijn aanwezigheid. Zijn energie. En zijn energie inderdaad. En zijn bewustzijn. En. Uh, ja, hij vertelde mij van Peter, wees niet treurig. Uh, waar ik nu ben, ben ik gelukkig. En het gaat goed met me. En bij mij was het in één keer op slag, was mijn verdriet eigenlijk weg. En uh, dat was een hele mooie ervaring die ja, best wel heel veel indruk heeft uh, gemaakt. En vandaar dat ik ook een, uh, ja, een muzieknummer zeg maar, nu wil aankondigen. Uh, ja, wat mij persoonlijk ook uh, emotioneel raakt, merk ik. Dank je wel. Too bad, and the trees are stripping. Luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. We hebben vanavond een uh, hele mooie gast, Peter Saarloos, astroloog, uitgever van Ajeva-uitgeverij. Een zeer boeiende man met uh, heel veel ja, noten op zijn zang, hè, zeggen ze wel eens. Uh... Nou, <laughs> is dat zo? Uh, ja, dat denk ik wel. Peter, je hebt een bepaalde zoektocht <coughs> gehad uh, in het leven. Tenminste, iedereen heeft een bepaalde zoektocht. Maar toen ik jou uh, ging inlezen, of hoe zeg je dat, toen ik mij ging. Uh, Kijken voorbereiden. Wat je voorbereiden. Toen las ik dat jij op je zestiende al precies wist wat je ging doen. Ben je dat ook aan doen? Ha. Ha. Nou ja, precies weten wat ik wilde gaan doen, dat is een beetje overdreven, denk ik. Ik denk, uh, ja, uh, zelfs nu nog, uh, ja, waartoe ben je hier op aarde? Wat is, wat is belangrijk voor je? Dat blijft toch constant, uh, denk ik, ervaren en onderzoeken. Uh, ik denk dat je het meer zo zou kunnen verwoorden dat uh, vanaf een jaar of 16, 17. Uh, ik begonnen ben zeg maar, om te gaan verdiepen in ja, allerlei alternatieve paranormale zaken. Uh, boeken lezen over handlijnkunde in het begin, uh, terrotkaarten, uh, ook wat boeken over astrologie. Maar die verdwenen in eerste instantie de kast in, want ja, bij bladzijde 30 haakte ik al af. Want het is best wel ingewikkeld en ja. ja, moeilijk. Ook, hè? Zeker als je het met de berekeningen te maken gaat krijgen. Uh, maar ja, astrologie heeft ook een bepaalde complexiteit. Hè. Dus, uh, daar ben ik toen op, op dat moment niet mee verder gegaan. Maar het is wel een start geweest in die periode, in die fase. Uh, ja, met dit soort dingen. Ik vind dat uh, jong, want bij mij is het pas loei-laat gekomen, kun je wel zeggen. Nou ben ik loei-laat, maar ik vind 16 erg jong om daar al in, in, in te verdiepen en te doen. En er waren natuurlijk ook geen computers, dus je moest die berekeningen waar je het net over had, allemaal met de hand en zo doen. Doe je dat eigenlijk nog met de hand? Ja, ja. nou ik ben toen niet begonnen met astrologie, dat is pas later gekomen. Vanaf mm -hmm. mijn uh, 23ste ongeveer ben ik echt met de astrologie begonnen. En inderdaad, in de beginjaren heb ik dat handmatig berekend. Ehm. Uh, Tegenwoordig hebben we daar de computers inderdaad voor. Maar in ieder geval vanaf een jaar of 16, 17... Uh, kwam ik wel in aanraking opgeven met iemand die een horoscoop van mij uh, heeft gemaakt. Dat was een, uh, een vriend van mijn ouders... En uh, ja, hij was ook vertegenwoordiger. Mijn ouders die verkochten toen de tijd uh, zirconia en, en goud en zilver en dergelijke. En uh, zij hadden een afspraak met hem. En die man kwam gewoon twee of drie uur vroeger. En mijn ouders waren oh, nog niet thuis. En hij uh, maakte horoscopen en legde ook trotkaarten. En toen zei hij tegen mij: van, Goh, uh, ja, ik zit hier toch te wachten. En, uh, en van het ene kwam het andere. Ik had een, een kopje ja. koffie aangeboden en zo. <laughs> en, uh, toen zei hij inderdaad: van, uh, Zal ik er een horoscoop voor jou maken? En. Uh, en dat heeft hij gedaan en ja, dat was heel interessant. Maar ook de trotkaarten die hij gelegd heeft, ja, vond ik waanzinnig interessant. En ja, het, het, het gekke is ook dat ik de volgende dag in de, in de boekhandel, zeg maar, ook trotkaarten met een boekje tegenkwam. En die heb ik ook direct gekocht. Toeval bestaat niet. En toen ben ik ja, ja. daar wat meer in gaan verdiepen, inderdaad. Leuk. Dus dat was eigenlijk mijn eerste aanraking met de astrologie. Uh, en daarna ook in die periode uh, ja, veel het zwarte gat geluisterd. Ik weet niet of je dat kent van uh, ja, Radio, Radio Veronica toen de tijd. Ja, ja. Ook heel veel opgenomen. dat was s'avonds later maandagavond geloof ik. En ja. later is het verhuisd naar de zondagmiddag. Uh, ook naar de grote Paravisiebeurzen geweest in Den Haag. In, in het congresgebouw. Ja, het congresgebouw ja. En dat was echt heel bijzonder toen de tijd. Ja. We zijn toen ook op, op, op het journaal geweest. Want ja. wij zaten toen samen met mijn moeder en, en, en nou ja, goed, Miranda, mijn, mijn partner... Uh, en een vriend van mij zaten we zeg maar op de voorste rij en toen kwam het bij het journaal dat er een grote paranormale beurs werd gehouden in het congresgebouw. Zo bijzonder was het toen de tijd ja. dat het zelfs op het journaal kwam. Ja, moet je nagaan. Ja. En nu sta je er zelf met je uitgeverij. Want ik heb jou daar toen ja. een keer gezien, ja. toen ik daar was. Ja. Twee, drie jaar geleden was dat. Ja, ja. ja ik en ik heb wel. ook in inderdaad halverwege de jaren negentig ook zelf uh, consulten gegeven uh, met astrologie. Uh, met name ook wel te Rome, maar uh, dat was toch minder. Uh, met name uh, de nadruk op de, op de horoscopen heb ik uh, ook op beurzen gedaan, inderdaad. Ja. Ja, nog even een extraatje voor de luisteraars uh, die we vanavond hebben. En uh, overdag ook met de uitzending gemist. Want het gaat ook voor de uh, e-mailadressen, Mario. Want we hebben mooie boeken meegekregen van Peter. Die heeft ze meegenomen. Ja, zeker weten. En ja, die kunnen jullie ook uh, ontvangen. En dan kunnen jullie uh, het nummer draaien: dat is uh, 023. 57 7, 3, 1, 9, 6, 9. En wie hier het eerst komt, wie het eerst maalt. We hebben een paar boeken van Peter meegekregen. Peter, kun je iets over die boeken vertellen? Ik, ik zie de twee nieuwste boeken. Die weet ik toevallig ja, dat ja. het de nieuwste zijn. Jeanette ja. Crowley. Ja, inderdaad. Uh, wat je net zo ook zei... ...zijn de nieuwste boeken. Dat klopt ja. niet helemaal. De, de, de Soul Body Fusion van Jonette Crowley... ...is inderdaad uh, net nieuw. Is uh, inderdaad eind uh, januari verschenen. Ja, ik wou zeggen, vliegeltje e nieuw. En ik heb hier zo deze is inderdaad echt nog maar een week oud. Dus de vraag dus is of dat... die überhaupt nog in, al in de boekhandel ligt. Dat nee, ja, goed, maar dan zijn het toch de nieuwste boeken. Dat zijn de nieuwste boek ik boeken. Het? Uh, maar deze niet, want die vind ik zelfs zo goed. Maar daar ga ik zo wat over okay. vertellen. Uh, terugkeer van de Kinderen van Licht... ...is het, uh, het nieuwste boek eigenlijk... ...van Judith Bluestone-Polish. En uh, dat gaat over de voorspellingen van de Inca's en in de Maya's voor een nieuwe wereld. En uh, nou, ik vind het zelf echt een heel mooi boek. Uh, wat ik merkte is dat zeg maar, door het verhaal wat zij vertelt... dat je heel erg in de energie van je hart komt. Uh, dat je daar de verbinding mee maakt. En uh, zij geeft ook aan, ook op een hele voorzichtige en ethisch verantwoorde manier... zonder het direct te stellen. Uh, dat heb ik wel eens anders gelezen met mensen die iets over de Maya's en dergelijke vertellen. Ja, ja. uh, zij zegt ook van... Uh, de. Uh, het einde van de Maya-kalender, dat kennen we allemaal, 21, 12 2012, 2012, 2012. Hè, dat dan de wereld zou vergaan en zo. Uh, zij zegt onder andere van, er is inderdaad sprake van verschuivingen en van veranderingen. Maar zij heeft het dan ook over van waarschijnlijk gaat het over veranderingen en verschuivingen in de geest. En ja dat spreekt mij persoonlijk veel meer aan dan alle eindtijdsvoorspellingen ja, waar pa. ik zelf ja, uh, mij niks, ook. Van, niks van ja. geloof. En, uh, ik heb dat al zo vaak gehoord en uh, we zijn er nog steeds. En ook Nederland uh, is nog steeds niet ondergelopen en al die verhalen die ik al zo vaak gehoord heb. En we gaan van de derde naar de uh, vijfde uh, dimensie. Ja, ja. Dus, uh, nou, ja, Dat is misschien wel weer waar. Het is een verschuiving uh, en misschien wel een aardverschuiving in bewustzijn, dus in de geest. En dat is heel, ik vind het zelf een heel interessant boek. Denk het je echt ik... in je hart, vind ik. Oké. Okay. Ja. Het andere boek is van Jonette Crowley. Uh, haar eerste boek, De Adelaan de Konder, uh, is echt een bestseller van mijn uitgeverij. Ja. Het uh, is ook een heel inspirerend verhaal uh, wat zij toen geschreven heeft. En uh, nu Soul Body Fusion is uh, een praktischer boek eigenlijk. En ik heb in 2008 uh, heb ik, uh, de workshop Soul Body Fusion bijgewoond. In Den Haag was dat, heeft ze dat uh, gegeven. En uh, het is eigenlijk een hele simpele techniek waarbij je eigenlijk je ziel uitnodigt om in je lichaam te komen. En uh, ja, als je je ziel uitnodigt in je fysieke lichaam... Ja, zal dat je uh, vitaliteit versterken. Uh, zal het ook het zelfgenezende vermogen versterken. En ja, ze beschrijft hoe ze uh, in, in het hele proces van haar leven... op een gegeven moment daarmee in aanraking komt. Uh, maar ook wat Salbati Fusion doet en hoe je de techniek kan toepassen. Dat is mooi. Ja. Zij komt uh, 9 mei naar Haarlem toe. Naar de Ananda-lezing. Ja, klopt. Uh, Vorige keer voor de Adela en de Condor is ze geweest en toen belde ik jou op. Uh, ik had een, een recensie of een, een briefje gekregen van iemand van uh, Jonetta Crowley is wel wat voor Ananda misschien moet je eens gaan bellen. Dus on the blind belde ik jou op omdat je ja. de uitgever daarvan bent. En toen zei je van wanneer wil je er hebben? Nou ja, ik zeg, wanneer wil je er hebben? Ja, wil je er morgen? Wil je er overmorgen? Ik zeg, ja, maar het is een Amerikaanse. Ik zeg, dat kan toch niet? Ja, zeg jij, maar ze staat toevallig nu naast me. Dus ah, okay, ja, ja. ik wil het ja. nog herinneren. Dus, nee, ik kan me niet zo herinneren. Nou, toen nee. ja. zei ik, ja, dat is te kort dag. Dus is het is een jaar later. Dat was afgelopen jaar. Dus toen is ze dan geweest. Dus het is ongeveer ja, ja. twee jaar geleden ja. dat ja. dit gesprek uh, ja, okay. voorgenomen. Maar is ja. 9 mei, lieve mensen, Ananda lezing, Janetta Crowley. En het gaat eigenlijk over dat boek. Klopt, ja. En dan heb ik nog een ander boek meegenomen. Uh, ja, dat vind ik zelf echt een geweldig boek. Uh, het is een uh, boek dat heet De Nieuwe Tijd. Een Elias boek. En Elias is een, een entiteit die uh, gechanneld uh, is. En het boek is samengesteld door David Tate. En uh, ja, ik heb het boek zelf al drie keer gelezen. En het is echt, ja, het vind ik wel een, een, een inspiratiebron voor mezelf ook. Ook ten aanzien van de lessen die ik geef in de astrologie bijvoorbeeld. Het gaat over een verschuiving in bewustzijn. Uh, je zou het kunnen vergelijken met de boeken van Zet. Ik weet niet of jullie die ja. kennen van de jaren uh, 70. 70 ja. En uh, ja, Elias zegt op een gegeven moment van ja, jullie zijn nu bezig met de verschuiving in bewustzijn. En de verschuiving in bewustzijn uh, die zal met name plaatsvinden door uh, het kijken naar je overtuigingen. Het erkennen dat je overtuigingen hebt. Uh, hij zegt ook van uh, het gaat er niet om dat je je overtuigingen Los moet laten, want dat is heel vaak wat men, wat men zegt. Maar hij mm -hmm. zegt in jullie fysieke wereld, in de duale wereld, kan je niet zonder overtuigingen. Dus het gaat niet om ze los te laten, want dan kan je niet meer functioneren. Hij zegt maar het gaat erom dat je ze accepteert en weet dat je ze hebt. Dus als mooi. je weet dat je een overtuiging hebt, dan kan je ernaast gaan staan en dan ben je vrij. Ja. Ja, dat is een van de dingen, uh, een van zijn kernpunten uh, zeg maar, in zijn constant. Er zijn nog veel meer dingen die daarin zitten. Mm -hmm. Het is een wat ouder boek van mijn uitgeverij. Al uh, denk ik, een jaar of vier, vijf geleden verschenen. Uh, het is wat filosofisch. Het is wat eigenzinnig taalgebruik. Maar ja, ik vind het zelf zo goed dat ik het ga al... ook uh, weg wil geven nou, aan anderen. Dat is andere. heel mooi. Dus, uh, en en heel je leuk. zei dat je het al drie keer hebt gelezen. Ja. Is dat in de... Uh, ...context van uitgever. Ik bedoel, als je zo'n boek... Uh, ...lees je dan een manuscript ofzo? of zo? Of hoe, hoe werkt dat? Ja, uh, dat is misschien iets voor het volgende blokje, denk uh, ik. Ja, hoe kom ik aan boeken? Maar in eerste instantie maak ik een inschatting inderdaad van... ...is het een boek wat ik uit zou willen geven? Dan uh, lees ik het over het algemeen niet helemaal van... Ah, het tot het eind. Dan ga ik bladeren, ga ik stukjes lezen, kijken hoe het opgebouwd is en, en of het goed leesbaar is. Uh, en ook of uiteraard het onderwerp mee aanspreekt en okay. aansluit bij mijn uitgeverij. Blijf dus luisteren naar Inspiratieradio, want Peter gaat er zo meteen nog het een en ander over vertellen. Wil je in aanmerking komen voor zo'n boek? Bel dan 023 573-1969. Dan gaan we nu weer naar een volgend stukje muziek. Jij hebt het ook weer meegenomen, Peter. Het is uh, van de cd... Uh, ja, dat, dat klopt. Ik, uh, wat, ik, uh, wat jij in de intro ook uh, al zei... Uh, ga ik volgende week starten met een... Uh, opleiding Lomi Lomi Massage. Dat is Hawaïaanse massage. Uh, daar ben ik afgelopen jaren... Uh, ook al mee bezig geweest. Uh, iemand heeft mij daar al wat... het een en ander in geleerd. En... Uh, ook in de Hawaïaanse cultuur ga ik ook. In mei is dat ook weer. Uh, komt er, uh, ja, ik zit te lachen, want ik denk bijna. Waar is een Hawaii's massage aan van die heerlijke kleine Hawaiianse vrouw? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. <lacht> <lacht> <lacht> Maar goed, ik best. begrijp ook waarom ik ook de, de eerste mannelijke gast ben, begrijp ik. <lacht> duidelijk. Dat is duidelijk, dus. Zegt niks over mij, maar zegt meer over jou, begrijp ik. Dank je We komen straks ook nog achter de mailtjes. Mij. Zie ik alweer binnen staan. Dank je maar, ga verder. maar goed, in ieder geval, uh, ja, de, de, het raakt iets in mij. Uh, het is een, uh, ja, toch een cultuur met heel veel wijsheid en inzichten. En, uh, nou goed, tijdens die massage die ik in het verleden heb gegeven, uh, ja, werd, uh, ja, wordt ook muziek gedraaid. Hè, tijdens mm -hmm. de hele massage eigenlijk. En ik merkte gewoon dat uh, die muziek mij opgeven met inderdaad ja, toch ook in mijn systeem is gaan zitten. En ja, dat mij dat ook persoonlijk heel erg geraakt. En zeker ook de verbinding die ik had met, met Monique, met wie ik die massages samen deed. En dit is in ieder geval een nummer van Israël Kabi, Wo Ole, die inderdaad gedraaid werd tijdens die massages. Kaleo, Hano o kaleo Hano know. Oh, I kuhome, kuhome, kuhome. Luisteraars. Welkom terug bij Inspiratie Radio. We zijn in gesprek met Peter Saarloos. Hij is astroloog en uitgever. Het onderwerp is astrologie en bewustzijnsgroei. Peter heeft allerlei boeken meegenomen. Wil je daarvoor in aanmerking komen? Stuur dan een mail naar info.inspiratieradio.nl of bel nu naar de studio 023 573-1969. Langskomen kan ook. Dan kun je het boek gelijk meenemen naar keuze. Je kunt uit drie boeken kiezen. Um, Peter, astrologie, um, jij geeft ook opleidingen. Wat is nou het verschil tussen een cursus en een opleiding? Um, nou, bij mij althans dat, heb ik dat onderscheid gemaakt... dat zeg maar, de cursus uh, bedoeld is zeg maar, om kennis te maken met de astrologie. He, uh, dus voor mensen die echt helemaal niet van astrologie afweten... om zich daar dan toch enigszins even aan te snuffelen... en te kijken of het wat is voor ze om daarin verder te verdiepen... Uh, ik merk ook dat sommige mensen de cursus gebruiken... onder andere om kennis te maken met mij. Hè, om gewoon even te zien en te ervaren hoe ik uh, doseer en, en dergelijke. Uh, de opleiding, uh, zoals ik hem geef, is een vijfjarige uh, beroepsopleiding. Die opleidt tot praktijkvoerend astroloog, zoals dat door de vakverenigingen uh, is vastgesteld. Zo. En, uh, <laughs> dat is nog lang, vijf jaar. Ja, dat is inderdaad heel lang. Uh, wat ik net ook al zei... Uh, is dat astrologie best wel veel is en complex is. En ik denk dat je astrologie niet zomaar leert. Het is niet een kennisgebied wat je uit je hoofd kunt leren. Het is een symbolentaal. En de symbolen van de horoscoop, ja, die moet je je eigen maken. Die moeten verwerkt worden. Die moet je op de een of andere manier ook verwerken in je eigen systeem. Een symbool heeft te maken met een beeld, met een gevoel. Het is op verschillende manieren uitlegbaar. Uh, en ja, dat zorgt ervoor dat ja, uh, het duiden van een horoscoop... Hè, en het verklaren van de symbolen... Ja, dat dat best wel veel vergt van je. En dat heeft gewoon echt tijd nodig om dat onder de knie te krijgen. Ik zeg ook altijd van... Vijf jaar is, in, in vijf jaar tijd uh, leer je ook nog niet de astrologie. Dan ben je de, de rest van je leven mee bezig. Ook ja. ik heb nog steeds... dat ik zoiets heb van... ik leer nog steeds op het vlak van astrologie. En er zijn nog steeds vakgebieden ten aanzien van... De astrologie waarvan ik zoiets heb van hé, hey, daar wil ik me nog in gaan verdiepen of dat kan ik toevoegen aan eigenlijk mijn instrumentarium eigenlijk. Ja. Want hoeveel nou, symbolen zijn er? Nou, we werken eigenlijk met de twaalf kosmische principes, dat is eigenlijk wat iedereen kent, de twaalf uh, sterke beelden eigenlijk, sterk beelden, ja. daar zou je het eventjes tot terug kunnen brengen, dat is even kort door de bocht. Uh, maar we werken uh, in de astrologie met een horoscoop, wat ik net vertelde. En die horoscoop heeft uh, ook twaalf huizen. En uh, we werken ook met tien uh, planeten. Tenminste, daar werk ik mee althans. Er zijn ook planeten, of, uh, astrologen die werken met uh, hypothetische planeten. Dus die werken met nog meer symbolen. Uh, maar we hebben nog meer punten uh, en hoe werkt het nou als er een nieuwe planeet ontdekt wordt? Ja, dat is zo. Er zijn steeds weer ja. nieuwe planeten. Ja, ja er worden inderdaad we... steeds nieuwe ja. planeten ontdekt. Uranus is natuurlijk de eerste geweest in 1781 die ontdekt werd en die toen uh, een plekje moest krijgen binnen het hele astrologische systeem. Uh, later Neptunus in 1846, Pluto in 1930, uh, Geyron in 1977 bijvoorbeeld uh, en ook de afgelopen ja, 15 jaar, ongeveer 10, 15 jaar, wordt er heel veel nieuw ontdekt. Maar Echt? die hebben geen invloed op de horoscoop voor zover jij ervan uitgaat. Omdat je zei, ja, ja, ik werk die, met 10 planeten. En... Nou ja, met die 10, daar bedoel ik ook inderdaad Uranus, Neptunus en Pluto mee. Uh, dus dat zijn dan uh, ja, re vrij recent ontdekte ja, ja. planeten. Uh, hoewel ja, Pluto dan nu dwergplaneet gedegradeerd is door de afgenomen. Uh, maar ja, er worden gewoon... Ja, nog steeds nieuwe planeten ontdekt. En ja. het heeft tijd nodig... om dat zeg maar, een plekje te geven... binnen het hele astrologische systeem. Alleen, er wordt de laatste de 10, 15 jaar... zoveel meer ontdekt... Ja, dat ik zoiets heb van... Ja, kunnen we dat allemaal gaan, op korte termijn... gaan integreren in de hele astrologie. Uh, ik denk wel dat het heel interessant is... om te kijken... Ja, wat is de betekenis... Zeg maar, van de nieuw ontdekte planeten... En, en wat heeft dat ons te vertellen. Ook, denk ik, ja, in het kader van de verschuiving in het bewustzijn... Uh, ja. Want we zijn namelijk ook afgestapt, tenminste we niet, maar de, de afgenomen zijn afgestapt eigenlijk uh, van de naamgeving. Hè. De naamgeving van nieuw uh, gevonden planeten en objecten was de afspraak dat het uh, altijd een naam kreeg uit de Griekse mythologie. Okay. En sinds kort is men daarvan afgestapt. Dus er komen nu ook namen voor uit onder andere de Hawaiianse mythologie. dat is wel heel grappig, Haumea ja? bijvoorbeeld en maken. Maken, uh, maar ook de planeet Setna die eigenlijk uh, de oorsprong heeft vanuit de Inuit uh, mythologie, He, vanuit van, van de Eskimo's. Okay. En ik denk dat dat te maken heeft met verschuiving in bewustzijn, omdat we zeg maar, moeten loskomen van het Griekse mentale rationele wereldbeeld, en dat we eigenlijk veel meer toe moeten gaan groeien naar een uh, ja, natuurlijke verbinding met uh, de moeder aarde, met de natuur en met de kosmos eigenlijk. En daar staat Humea voor mijn gevoel onder andere voor. Okay. Het in, in kaart brengen van de planeten en de sterren, Um, is vanuit de oudheid, jij noemde allerlei jaartallen net, uh, yeah. uh, uh, is dat gedaan, heb ik van Rolien de Lange geleerd, via een kleitablet, wat dus in de maan gelegd werd. En dan kwam het maanlicht er in een bepaalde hoek in. En dan werden de sterren in dat klei geprikt. Mm -hmm. Dan was het nog zacht en dan lieten ze het hard worden. En dan, hadden ze de volgende dag hadden ze dan een kaart. Ja. Met, ja. Uh, werkte dat inderdaad zo? Nou, Dat is een, een horoscoop. Uh, ik, ik weet niet of dat werkelijk zo, zo gewerkt heeft. Uh, ik weet wel inderdaad dat er uh, kleittabletten zijn gevonden met inderdaad planeetposities. Ja, ja, precies dat bedoel ik. Ja. Uh, Horoscoop zou je kunnen zeggen eigenlijk. Ja. Hè? Zoals ik dat nu hier voor me heb liggen. Grappig hè? Uh, maar ook Merides zijn gevonden in kleitabletten. En evenmeride, dat is dit boek wat ik hier ook heb okay. meegenomen. En Daar staan per dag alle planetposities oh, ja, ja. in. Zo. En is het ook voor de verre en... toekomst? Ik bedoel, is nou ja, het al... ik is heb het... deze, deze loop van 1900 tot 2050. Oh, Oké, okay. ja, dat is verre toekomst. Ik heb inderdaad ook eentje tot 2100. Dan doen mijn uh... kiezen geen zeer meer, denk ik. <laughs> nee, die van mij waarschijnlijk ook niet nee, meer. Nee, nee, dat nee. is een boek met allemaal getalletjes zie je, toch? Dat is allemaal, allemaal getallen inderdaad. Net als soort een soort telefoonboek. Ja, sorry. Oké, okay. da Daarmee kan je dus ook uh, vooruitkijken. Daarmee wil ik niet zeggen uh, dat het betekent dat je daarmee ook toekomst kan voorspellen. Want dat is natuurlijk ook weer een ander discussiepunt binnen de astrologie. Uh, ik ga er dus vanuit dat je uh, wel vooruit kunt kijken en bepaalde processen kunt zien. Uh, en misschien ook wel tendensen kunt zien. Uh, maar voor mijn gevoel is het niet zo interessant om naar de toekomst te kijken. Maar veel meer naar het nu. Uh, ja, wat speelt er op dit moment in? Wat voor proces zit je? En wat laten die planeten zien eigenlijk wat daar vraagt om in het bewustzijn te komen? Het is een soort richtingaanwijzer. Ja. En tegelijkertijd denk ik ook symboliseert het. Uh, en weerspiegelt het eigenlijk de processen die je op dit moment in je leven tegenkomt. Okay. En dat bespreken met een cliënt is... Uh, of kan heel verhelderend zijn. Ja, dat gaan we in het volgende blok, <laughs> volgende uur gaan we dat meemaken. Ja, want dan komt ik jouw heb, horoscoop aan bod, uh, Sorry. Ik zeg, dan komt jouw horoscoop aan bod. Ja, bord, toch? Dat, uh, ik laat me en verrassen. Heel ja, dat is spannend, uh, ja. Ja, ja. <laughs> um, Afgelopen donderdag heb ik de eer gehad om met uh, Christine Pannenbakker te gaan eten in Fleuten uh, in de Hamtoren. En daar waren allerlei zeer interessante mensen. En uh, het wisselde dus steeds. Dus tussen het voorgerecht naar het hoofdgerecht werden er van plek gewisseld. Daardoor kreeg je dus allerlei gesprekken met interessante mensen wat steeds wisselde. En ik had het genoeg om naast een mevrouw te zitten. En haar man was uh, de eerste uh, hoogleraar in de astrologie. Dat kan niet, want dat bestaat niet. Maar ze hadden zijn bul verkeerd... Uh, gemaakt. Hij was namelijk de hoogleraar in de astronomie. Ja, maar, ja. maar ze hadden dus, daar heeft een of andere juffrouw, die heeft dat verkeerd ingediend. Ja. En die wist dus dat verschil niet. En toen moest hij hem inleveren. En dat heeft hij niet gedaan, want hij vond het zo mooi ja, dat hij ja. dus de eerste ja. in Nederland is die dat heeft. Ja, dat zijn toch grappige ja, dingen, ja, ja. vind je niet? Ja, dat is inderdaad interessant, ja. En het ja. zal waarschijnlijk ook de enige blijven. Dat denk ik wel, ja, goed. Het ligt ook een ja, ja. beetje aan hoe, hoe de academie van Karen Haan maken. Natuurlijk, die is nu uh, druk bezig. Ja, dus, uh, ja. Ik denk dat het wel erkend gaat worden. Ik heb haar gesproken twee maanden geleden. En uh, zij is eigenlijk al gestart met die ja, opleiding, goed, met die hbo-opleiding. Ja. Dus die mensen die nu bij haar de cursussen volgen, die zijn al in het traject aan de gang. Mm -hmm. En uh, ja, zij gaat er helemaal van uit dat het erkend gaat worden. Ja, ja. Dus uh, dan... Ja, ja nou, dat mooi, zou je? heel knap zijn inderdaad. Ja, als, zijn leuk, als we dat van elkaar krijgen, denk ik inderdaad, van, dan hebben we inderdaad wat uh, zij daar inderdaad best wel ja. wat in bereikt uh, om, het, ja, om de erkenning te krijgen in, in onze huidige maatschappij. En dat is ook iets waar ik zelf uh, ja, me toch wel hard voor maak op, op verschillende gebieden door onder andere bij de vakvereniging uh, actief te zijn. Uh, maar ook... Ja, door de astrologie uh, ja, uit te dragen op de manier zoals ik daarmee omga, wat voor mijn gevoel ook een manier is die geaccepteerd wordt door onze westerse maatschappij en uh, in onze cultuur. Ja, want jij geeft uh, uh, die, die cursussen dan, of die opleidingen dan, omdat je uh, ook mensen kunt helpen uh, op weg uh, voor een, een nieuwe baan of een. Uh, of, of om, om, een, om, ja, om, om een bepaalde pad te kiezen, of niet? Moet ja, bedoel je nu dat, dat ze zeg maar... Meer de, bewust worden de, van de, datgene wat ze eventueel willen gaan doen? Ja, nou, het, het, het heeft denk ik een aantal functies. En mensen gaan ook om verschillende redenen de, de opleiding volgen. Uh, het, het is een opleiding die je opleidt tot praktijkvoerend astroloog. Dus je zou er inderdaad ook beroepsmatig mee aan de slag kunnen. Uh, maar goed, uh, dat moet zelfstandig zijn. Want er zijn geen functies over het algemeen bij bedrijven... waar je als astroloog uh, werkzaam kan zijn. Uh, misschien gaat dat wel veranderen, maar dat weet ik niet. Met name denk ik door de invloed van ja, het, het Oosten en Azië. Toch van, van her werden er altijd astrologen geraadpleegd. Ik kan me zo voorstellen maar, aan, uh, aan die hoven en zo bij die koningen. En, ja, klopt, Lodewijk ja. de Veertiende bijvoorbeeld lijkt me echt zo'n figuur die... Uh... <laughs> <laughs> nou ja, nee, ja, met name de, de, de, de koningen en de abel en dergelijke, die ja. inderdaad astrologen voor hun advisering. En er zijn ook inderdaad heel veel bekende mensen bekend. Inderdaad, Adolf Hitler gebruikt ook een astrolog. Ik wilde het. hem niet noemen, maar, maar uh, nou, goed, een hij bekende staat onbekend. Ja. En uh, uh, ook, ook Nancy Reagan hè, uh, constateerde, een astroloog. En ja, goed, een paar jaar terug is er ook in een Nederlandse krant een artikel verschenen dat ook best wel Juliana, bekende, ja, ja, ja, bekende politici, ja, ja, ja, ja. Uh, ik zal even geen namen noemen, maar... die gebruik maakte inderdaad van een astroloog. Uh, het probleem is uh, ja, dat men het toch associeert met uh, toekomstvoorspellen, met, met, gezweef, uh, met ja. gezweef. En uh, ja, ik denk dat astrologie een, een geweldig instrument is op een gegeven moment... om te kijken naar de onbewuste processen die er spelen. En astrologie moet je dan bijvoorbeeld niet als enige, uh, enige instrument gebruiken... Uh, in je beslissingen die je neemt. Bijvoorbeeld voor een beroepskeuzeadvies bij een bedrijf. Dan denk ik, van dan moet je al je instrumenten gewoon inzetten die je hebt. En daarnaast ook de astrologie of de horoscoop gebruiken. En die horoscoop kan dan toch nog wat ja, nuances aangeven... of ja, een aantal zaken kenbaar maken, maar dan nog moet je er heel voorzichtig mee zijn en moet je dat denk ik doen ook ja, in, de, in het gesprek met de persoon. En als je nou een bepaald sterrenbeeld bent hè, en, en dan krijg je een sollicitant en die wil je aannemen nemen en die blijkt dan een sterrenbeeld hebben wat niet bij jou past. Zou dat dan een reden kunnen zijn om diegene niet aan te nemen? Nou, kijk, nu kom je denk ik al inderdaad op de grens van de ethiek. Hè? Uh, jij brengt het nu eng terug tot één sterrenbeeld. Dat is al een probleem. Lukken. Maar dat is ook wat. Nee, maar dat is ook wat er gebeurt, inderdaad. Hè, in onze, in on, onze maatschappij. Mensen brengen terug van oh ik ben een, een, een ram, een stier, een tweeling, enzovoorts. En op basis daarvan wordt er een uitspraak gedaan. Ik denk dat elk mens uniek is. Elk horoscooppatroon is uniek. Als je gaat nee. kijken naar al die symbolen, waar we het net ook over hadden, ja. als je gaat kijken naar alle combinatiemogelijkheden die er zijn. En uh, Jack van Duur heeft dat een keertje uh, berekend en heeft dat in zijn uh, boek geschreven. Dat is een oude Haagse astroloog en die kwam op 18 miljard mogelijkheden. So. Uh, dat geeft onder andere aan dat elk horoscoop het gewoon uniek is. Voor mijn gevoel is daarmee ook elk mens uniek. Dus je kan niet zonder meer zeggen van: oh jij bent een stier, dus jij past niet in die functie. Okay. Je moet naar het totale horoscoopbeeld kijken. En, uh, waar staat de maan? Waar staat de ascendant? Uh, hoe is de combinatie daarin? En Ik noem nu maar even twee of drie dingen om het even eenvoudig te houden. Uh, maar er zijn heel veel combinatie in de horoscoop. Die kunnen aangeven of iemand misschien beter aansluit zeg maar, op die positie. Of beter aansluit op die positie. Het is wel je meest natuurlijke aandacht vind ik. Je meest natuurlijke patroon. Dus als je iemand kan zetten op een... Uh, functie of op een uh, plaats waar hij zeg maar, zijn eigen horoscoop kunt uh, kan uitleven. Dan denk ik dat hij daar ja, het meest effectief is. Maar dat zijn ook de kwaliteiten van die persoon. Dus die komen Tot, ja. dan vanzelf naar boven. De kwaliteiten en ook daarmee de vaardigheden en de competenties. Kan je vaak heel goed uit een horoscoop halen. Okay. En uh, ja, daar kan je dus naar kijken. Maar nogmaals, hè, we hebben het straks ook even over gehad. Het kan best zijn dat door bepaalde ervaringen of door bepaalde aanpassingen vanuit ons Maatschappij, de waardenormen die we hebben, of vanuit geloofsovertuigingen dat men bepaalde facetten van het horoscoop trouwens niet geleefd heeft. Ja, ja want waarom? ook je eigen ople en je opleiding en alles wat je doet, heeft daar natuurlijk mee te maken. Uh, ja, hoe bedoel je dat precies? De, de, de, de... Ik denk dat het een mooie insteek is naar ja, de, de muziek. De... Jij hebt uh, weer een muziekstuk meegenomen. <kwijls> ja? Ik heb uh, inderdaad een, nog een ander uh, muziekstuk meegenomen. Dat is Dolphin Light van uh, Michael Hammer. En uh, Michael Hammer heeft uh, nou, ook de muziek gemaakt voor de Awakening Your Lightbody Cursus. Hè, waar ik straks ook. Genetic uh, uh, ja, uh. Nee. Je je Lightbody is in ieder geval... Oh, ik gooi dus weer ja, door elkaar. Zeg maar, je ja. lichaam ontwikkelen is dat. Oké. Okay. En uh, hij heeft nog veel meer cd's gemaakt. En ik heb uh, ja, een stuk of 10, 12 van hem uh, in mijn bezit. En uh, Dolphin Light, uh, ja, dat, uh, ja, dat speelde ik heel veel of, of draaide ik heel veel af... zeg maar in de lesruimte die ik toen de tijd in de Dorpstraat had in Zoetermeer. Had ik een eigen lesruimte. Uh, dat, dat draaide ik voor mijn lessen. Maar uh, ik draaide dat ook heel veel tijdens de... Uh, meditatiegroep en ook het lichtwerkgroep waar ik toen in heb gezeten. En daar ja, heb ik toch ook hele bijzondere ervaringen mogen delen met een aantal mensen. Uh, je had het net over de vijfde dimensie. We zijn toen inderdaad ja. in uh, meditatie, ook naar de vijfde dimensie toe gegaan. Daar zijn dingen gebeurd, uh, daar hebben we dingen ervaren en meegemaakt onderling, met een groepje van 10, 12 mensen, wat gewoon heel bijzonder is. En ja deze muziek die raakt mij Eigenlijk op dat vlak en, en doet me ook weer herinneren aan, aan die periode van, van mijn leven. Okay. Luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Peter Saarloos. Peter is uh, astroloog. Uh, het onderwerp van vanavond is astrologie en bewustzijnsgroei. Peter is ook uitgever van uitgeverij Hajeva. Um, en ja, Peter heeft uh, mijn horoscoop bekeken en ik ben heel benieuwd wat je daarover kunt vertellen. Even ter informatie: ik ben geboren op 10 april 1956 om 10 minuten over 7 s morgens. In Haarlem. En nou, oh, je bent. Hoe ben je achter die. Die uh, kan je bij de gemeente gewoon opvragen, bij oh, de okay. plaats waar je geboren bent. Oké. Okay. En ik zie Peter hier nu zitten met een bladzijde voor, een A4'tje vol. Met allemaal cijfertjes en een. een, een een kring met nog een kring erin. Dus ja, ik, ik, ik zou het echt. Akra, ah, Nou, Nou, ja. laat ons voor onze beste. Nee, ik nee, denk, ik wil het toch gevonden. even zeggen. Want het is natuurlijk niet zomaar een, een, een verhaaltje. Wat je dus uh, zegt van. Nou, dit is de leeuw. En uh, vandaag gebeurt er dit en vandaag gebeurt er dat. Dit ziet er heel interessant uit. Dus alsjeblieft, uh, Peter. Ja, ja. Dit is inderdaad uh, de horoscoop van, uh, van Herman. Hè. De, Daar moet met... je een interessant persoon voor zijn. Om zo ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> Ik maak alleen horoscopen van interessante personen. En dit is dan, dan inderdaad zeg maar, de, de, de stand van de hemellichamen. Eigenlijk op 10 uh, april 1956 om tien over zeven in Haarlem. Hè, dat is zeg maar mm -hmm. de sterrenhemel. Uh, ik heb daar ook dan omheen de symbolen geplaatst van de actuele standen. De, dus hoe het nu aan de hemel staat. Maar ook hoe het in progressie beweegt op een gegeven moment. En... Uh, ja, dat, dat zijn die symbolen inderdaad hè, waar ik het over had. En die symbolen die moet je gaan vertalen. Hè, dus terug gaan vertalen. En eh, ja, dat maakt het complex ook omdat je altijd verschillende combinatiemogelijkheden gaat krijgen. Nou, waar ik ook altijd mee begin als ik een horoscoopduiding doe. En dat doe ik dus nu bij jou ook even. We gaan natuurlijk bij jou er niet zo heel diep op in een aantal, kort een aantal dingen bespreken. Is dat het een, een potentieel is voor mijn gevoel. Het is een basisaanleg van waaruit je het leven aangaat. En afhankelijk van de ervaringen die je tegenkomt in het loop van je leven, zal je bepaalde stukken tot ontwikkeling brengen en zal je bepaalde stukken misschien wel laten liggen. En dat doe je omdat je je gaat aanpassen aan de cultuur, de maatschappij, aan waarden en normen die je hebt meegekregen. Maar in potentie is het wel allemaal in aanwezig. In potentie is het aanwezig. Daarom zeg ik soms ook wel eens, uh, he, want men, men gaat er dus vanuit, ja maar een horoscoop moet kloppen. Ja, ik ging er ook vanuit. Uh, uh, en dan heb je zoiets van, ja, wat Peter dadelijk gaat vertellen, dat, uh, dat moet ik herkennen. Maar misschien zijn juist de dingen die je niet herkent, zijn misschien wel veel interessanter. Want daar ben je waarschijnlijk op gaan aanpassen op de cultuur, de maatschappij of de waarden en normen die je hebt meegekregen. En uh, misschien is dat wel iets wat je zeg maar, dan tot ontwikkeling zou kunnen brengen. Uh, dus op die manier kan je daar ook naar kijken. Dat is niet wat men vaak verwacht van een astroloog. Maar uh, ik denk wel dat het... Ja, toch wel een manier van werken is, kijken is... waarbij je zeg maar, iemand ja, naar zijn eigenlijke ware potentieel terug kan brengen. Naar zijn werkelijk natuurlijke aanleg. En als je dat kan leven, kan volgen... zal je meer jezelf kunnen zijn. Zal je dus ook authentieker kunnen zijn. En vandaar ook ja, dat ik de, de titel uh, heb genomen... Astrologie en Bewustzijnsgroei. Want het inzicht krijgen in jouw natuurlijke aanleg... Uh, en ook met name ook te kijken naar het zielsniveau in de horoscoop kan ervoor zorgen dat je op een gegeven moment weer verbinding maakt met je werkelijke zelf, met het authentieke. En dat je dus van daaruit eigenlijk vanuit je hart kan leven of vanuit je bezieling kan leven. Um, en we hadden het net ook eventjes over spiritualiteit. En men heeft het heel vaak over nou, iemand is heel spiritueel en is met allerlei paranormale dingen bezig of mediumiek. Ik denk dat... Uh, ja, dat je als je spiritueel leeft. Ja, dat je volledig jouw energie. En je zielsenergie hier op aarde. Tot uitdrukking brengt. En dat je geniet van het leven. Dat je leuke dingen doet. En dat je die dingen doet die vanuit je hart komen. En die passend zijn voor jou. En dat heeft helemaal niks te maken met. Ja, te zweven. Eh, te gaan mediteren bovenop een berg. Ik denk dat het het leven is in onze cultuur. In onze maatschappij. en de complexiteit van onze samenleving. Dat je daar jezelf helemaal kan zijn. Mm -hmm. hè? Dat is denk ik heel belangrijk. Wees authentiek. Uh, ja, ondanks wat anderen daarvan vinden. Dat is ook misschien een onderwerp waar we dadelijk tegenkomen bij polyamorie, denk ik. Uh, durf, durf, ook, <laughs> durf ook anders te zijn dan de gevestigde norm. Hè? Of wat andere mensen daarvan vinden. Ja. Dat is eventjes mijn inleiding eigenlijk bij de horoscoopduiding. Nou, okay. Maakt de nou. plaats waar, uh, waar je geboren bent ook uit, uh, iets uit? Ja, je hebt inderdaad de, de geboortedatum en tijd. dus dan de tijdstip. En je hebt dan ook de plaats daarvoor nodig. He, uh, we werken met, uh, met de huizen in de astrologie, in de horoscoop. Twaalf huizen. Twaalf huizen inderdaad. Ja. Dat klopt. En de ascendant is daar denk ik het meest bekende van. He. Veel mensen... ...die iets van astrologie al weten... ...die weten dat er een ascendant is... ...en de ascendant is een heel belangrijk punt in de horoscoop... ...omdat dat eigenlijk jouw houding is... ...naar de buitenwereld toe, hoe je overkomt... ...het is ook misschien wel je fysieke lichaam... Hè, ...dat symboliseert het althans... ...en eh, die staat bij... Eh, ...iedereen in een bepaald teken... ...maar door de draaiing van de aarde... ...beweegt dat heel snel... Dus eh, ...je hebt een stier ascendant... ...en dat is een teken wat vrij snel... Eh, ...over die ascendant heen beweegt... ...dus binnen anderhalf uur ongeveer... He, is hij zo dat teken stier heen. Nou, bij jou staat hij aan het einde van stier. Dus iemand die ongeveer nou ja, 20, 30 minuten later geboren is... heeft de ascendant in twee staan. En heeft daarmee dus een hele andere horoscoop, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja, dat is, dus vandaar dat de plaats dan ook belangrijk is. Okay. Nou is Ram een vuurteken en stier een aardeteken, dacht ik, hè? Uh, klopt, ja. ja. Dus ja. is dat niet tegenstrijdig? Ja, dus dat, daar begin ik vaak ook een horoscoopduiding mee. Oké, okay. <laughs> nou <houd dat> alsjeblieft. <laughs> ik begin vaak ook met een, met een tegenstelling, want ik kan natuurlijk wel een stukje van, van de RAM gaan duiden. Hè? Dus uh, een RAM is inderdaad een, een vuurteken. En van RAM wordt gezegd dat ze uh, direct en impulsief zijn. Hè? Dat ze ergens op afstormen uh, zonder na te denken... Uh, dat ze daarmee makkelijk in conflict kunnen komen met hun omgeving. Bij mij noemen ze dat ADHD. Maar het is ja, het, dus maakt, het maakt erg onrustig <laughs> ja. inderdaad. Want uh, de RAM uh, ja, heeft behoefte aan nieuwe impulsen. Zal dus op een gegeven moment met iets nieuws starten. En gaandeweg dat hij met dat nieuwe bezig is, komt hij wat anders tegen. Dat is ook interessant, dat is ook leuk. En dan gaat hij daarmee verder. En vervolgens gaat hij weer met het volgende verder. En zo is hij met tien dingen tegelijk. Heel herkenbaar, En dan ja. maakt, het uiteindelijk, uh, maakt de RAM het uiteindelijk niet af. Um, dus van een RAM moet je denk ik ook niet verwachten op een gegeven moment dat hij uh, 40 jaar bij een baas zit. Of dat hij uh, een langdurig proces, proces nee een project, sorry, een project, uh, sorry, uh, een project uh, tot uitvoering gaat brengen. Een RAM is denk ik op zijn plek op het moment dat hij kan pionieren. Of dat hij ja, met veel verschillende mensen constant nieuwe impulsen krijgt. Hm. Ja, dat is iets van, van het RAM principe. Nou heb jij inderdaad ook die... Stierascendant. Stier dat is ook in wat je terecht zegt, dat is het element aarde. En dat is tegengesteld aan vuur. In de astrologie zeggen we dat vuur en aarde eigenlijk polariteiten zijn. Ze dus tegengesteld, tegengesteld aan ja. Vuur heeft de behoefte om actief te zijn, initiatief te nemen, daadkracht te ontwikkelen. Uh, misschien heeft vuur ook wel een bepaalde visie die hij uit wil, wil dragen. Is wat ongedurig. Uh, en aarde is gericht op zekerheid. Concreet, praktisch... Uh, heb ik het materiaal ook goed op orde? Uh, zijn er goede afspraken gemaakt? Uh, nou ja. Een bepaalde structuur is belangrijk voor aardetekens. En daar heeft Ram als vuurteken een bloedhekel aan. Ja, dus dus. Het is heel tegengesteld. Dus zo'n tegenstelling, als jij dat herkent dan, hè, dan zouden we dat kunnen gaan bespreken. van, hey, Op welke kant van die pool zit jij het meeste? En wat is voor jou dan effectief daarin? Ja, maar dat is iets voor na de uitzending. Ik denk dat ik het leuker vind om nu al die tekentjes die je daarin hebt staan. En je hebt wat driehoeken getekend. En ik zie een soort enneagram of zo. Wat is het voor een ding? Zo'n vierkant. Dit bedoel je? Ja, dat, dat, dat rode. Wat je ja, in de, in de binnencirkel heb je inderdaad lijnen tussen de planeten. En uh, dat zijn aspectlijnen. Dat zijn bepaalde hoeken die planeten maken ten opzichte van elkaar. En daarmee zeggen we dat die planeten met elkaar verbonden zijn. En dat ze dus ook een bepaalde invloed hebben op elkaar. Uh, een rode lijn uh, die, die daar in de horoscoop staat... is bijvoorbeeld dat... Uh, maar goed, ik moet het even technisch maken... als het te lastig is. Ja, even mag aangeven over ook, mag de luisteraars. Uh, Venus is verbonden met Saturnus... met een rode lijn recht tegenover elkaar. En die twee planeten staan in oppositie met elkaar. Zo noemen we dat. En waarom een rode lijn? Uh, een rode lijn omdat... Uh, de, de, de kleine rode lijnen, dat worden vierkanten genoemd. De grote rode lijnen, dat zijn opposities. En okay. die rode... Uh, aspecten of rode lijnen die geven dynamiek, die geven spanning, die geven frictie. He, dus dat uh, zorgt ervoor dat er een uh, ja, bepaalde innerlijke dynamiek is. He, vroeger werd gezegd in de, in de oude astrologie dat de rode lijnen dat dat spanningsaspecten waren of uh, negatieve aspecten. Oké, okay, maar ik wil graag dan weer terug naar de rode draad van mijn horoscoop. Ja, ja, okay. Want anders dan zijn we te technisch bezig, Mario, met alle respect. Maar uh, wat wil dat dus zeggen? dat uh, Tweelingen stonden tegenover, wat zei je nou, nou Venus, Venus stond staat tegenover... recht tegenover Saturnus. Saturnus. Uh, dat betekent zeg maar, dat die twee planeten een verbinding hebben met elkaar. En, en Venus, Venus is de liefde. Venus is de planeet van de liefde. Ja. Dus die staat symbool voor relaties en relaties aangaan bijvoorbeeld. Hè? Uh, in een horoscoop van een man zou je ook kunnen zeggen... Uh, Venus staat ook uh, voor uh, ja, het innerlijk vrouwbeeld, hè? Uh, wat verwacht je van vrouwen of hoe ga je met vrouwen om, en dan projecteer je dat heel makkelijk ook op de buitenwereld, dus je trekt vrouwen aan die aan dat beeld voldoen, uh, dus mm -hmm. dat is tweelingenachtig. Communicatie is dan bijvoorbeeld heel belangrijk in relaties, uh, ook, maar ook uh, uitwisselen en, en, en ook afwisseling is daarin belangrijk. Uh, Saturnus die staat er recht tegenover en die beïnvloedt zeg maar, het aangaan van relaties... of het uh, beïnvloedt ook jouw innerlijk vrouwbeeld hè? Of, of, of wat voor soort vrouwen je vond. Nou, Saturnus is de planeet van uh, remming, uh, beperking, van structuur, van stabiliteit... maar ook verantwoordelijkheid. Uh, het kan zijn, omdat zo'n rode lijn frictie geeft, spanning geeft... dat er dus een leerproces zit op het aangaan van relaties bijvoorbeeld... Het kan ook zijn dat er een leerproces zit op het aangaan van ja, de vrouwelijke energie in je leven. Dus of met vrouwen of met de vrouwelijke energie in jezelf. Uh, tegelijkertijd is Saturnus uh, niet alleen maar remmend beperkend... maar heeft ook verantwoordelijkheidsgevoel en structuur. Dus het kan ook zijn dat je binnen relaties je heel erg verantwoordelijk voelt voor de ander. Uh, en daarmee ja, dat je daarop door de oppositie... Een bepaalde spanning gaat krijgen, een bepaalde dynamiek gaat krijgen. Waardoor je het gevoel hebt van ik trek wel heel makkelijk de verantwoordelijkheid naar me toe. Nou ja, en dan kom ik met vragen hè, in een consult van ja, hey, hoe doe jij dit? Uh, hoe, hoe geef jij uh, je grens aan ook in relaties bijvoorbeeld, uh, is dan ook een, een, een, een gegeven of een aspect. Uh, als je dan naar de rest van de horoscoop kijkt, denk je van ja, je, uh, je zelf dat je ook makkelijk met de ander. Je wordt makkelijk één met de ander. En het gevaar daarin is, is dat je dan jezelf ook verliest in de ander. Dus ja, die, die, die, die Venus, hè? die ja. relatieplaneet, oppositie Saturnus, ja, daar zit dus een heel verhaal achter. En je merkt nu al dat ik het combineer met andere factoren in de horoscoop. Hè? Ja. Ja. En dat maakt het denk ik ook, een persoonlijke horoscoop maakt ook uh, dat het eigenlijk een uniek patroon is wat je gaat bespreken. Hè? Het is een... Uh, en daarmee zeg ik wat ik net ook zei. Elk mens is uniek en elk horoscooppatroon is uniek. Ja. Uh, dus vandaar dat je het ook persoonlijk moet bespreken. Dus in mijn geval heb ik dus ook moeite met grenzen stellen. <laughs> dat is erg kort door de bocht. Maar ja, nee, dat zou, dat is, uh, de horoscoop geeft, geeft daar wel een, een, een leerpunt in aan. En een, een potentieel in aan inderdaad. Hè? Omdat uh, uh, je makkelijk inderdaad uh, ja, de grens in het contact met de ander kwijt En die Saturnus is dan inderdaad in die oppositie met die... Relatieplaneet staat, zou dat inderdaad een, een thema kunnen zijn. Maar het gaat ook om hoe jij dat herkent, bijvoorbeeld. Okay. En over de maan, wat, wat heeft de maan ermee te maken? Um. Want ik heb begrepen dat ze allemaal op een kluitje staan, als ik het zo zie. Ja, klopt. En dat is niet normaal. Ja, dat is niet, niet normaal. Wie ja. is wel normaal, maar. Wie helemaal normaal is, is niet normaal. Waarom? Maar, ja. maar wat, wat. Want ik bedoel, dat. dat nou heb ja. ik, dan, ik heb wel eens zo'n zo zo schemaatje gezien, maar dan staat het nooit op één kluitje. Nee, dat klopt. Uh, uh, het is afhankelijk van het moment waarop je geboren bent, hè? hoe die planeten staan. Die kunnen er inderdaad kriskras door die cirkel staan. Maar het kan ook zijn dat je wordt geboren op het moment dat al die planeten bij elkaar staan. Nou. Bij jou valt het nog mee, maar je kan wel zeggen dat bij jou, in ieder geval de zon en de maan, maar ook Mercurius, die staan bij elkaar in Ram, in het twaalfde huis. De maan is ook een heel belangrijk punt in de horoscoop. De zon, dat is je sterrenbeeld, vandaar dat jouw sterrenbeeld Ram is. De ascendant en de maan, zou je kunnen zeggen, dat is eigenlijk de basis van de psyche, dat is de basis van de persoonlijkheid. Dan zit je echt op persoonlijkheidsniveau. Dus mijn persoonlijkheid is Ram en stier omdat de maan in het twaalfde huis staat bij Ram. Ja, die, die, die, die maan staat in hetzelfde teken als jouw sterrenbeeld, waar jouw zon staat. Klopt. En dat daarmee is... krijg je een sterke nadruk op het principe van Ram. Ja, dat is dus en ja, die... niet, niet, niet veel voorkomend, toch wel? Mm, nou ja, goed, het komt wel voor. Dat blijkt, eh, maar... Eh, want elke, elke maand ontmoet de maan de zon. Eh, dus als okay. dan mensen worden geboren op dat moment... dan hebben ze zeg maar, de maan in hetzelfde teken als hun sterrenbeeld staan. Okay. De maan vind ik wel, uh, is eigenlijk, eigenlijk een punt in de horoscoop wat eigenlijk meer aandacht verdient. En dat geef ik ook vaak ook in mijn lessen aan. Hè. De, de, de mannelijke zon, de, de mannelijke energie zeggen we tegenwoordig, hè. Is, is, de, is de zon. En de vrouwelijke maan staat voor het gevoel, voor de emotie, uh, het vrouwelijke aspect, maar ook voor de moeder onder andere. Uh, ja, die is toch wat ondergewaardeerd. En ja, de maan in de horoscoop is misschien wel, zeker in de horoscoop van vrouwen wordt dat gezegd, belangrijker, sterker, hè, dan misschien wel je sterrenbeeld. Nou, ja, bij mij zijn ze het dus samen. even sterk. Het dus ik hoor in balans te zijn eigenlijk. Ja, Ik kan dus zeggen inderdaad dat jouw zon, hè, jouw uh, mannelijke kant en de vrouwelijke kant, dat dat allebei ram is. Ja. Hè, dus, uh... Het voelt ook zo hoor, voor mij. Dat, okay. Ik bedoel, dat, uh, even een privé opmerking tussendoor, maar dat, <laughs> ja. dat is ook wel zo. Ja. De grootte van het huis. Ik zie dat het twaalfde huis ja. groot is. Ja, klopt. En dan is hij dus net zo groot, dat weet ik dan als basiskennis, in het tegenoverliggende huis. En dat is Klopt, het zesde ja? huis. Ja, ja. En wat, is, wat zit daarin bij mij? Zit daar wat in überhaupt? Ik kan ik niet zien. Ja? ja, daar staat uh, Neptunus inderdaad in. En wat wil dat dan zeggen? <laughs> <laughs> ik heb geen idee. Wat <laughs> oh, Wil je dat zeggen? <laughs> ja, natuurlijk oh, ja, wel, maar. Het moet natuurlijk ook niet te technisch worden. Oké, okay. uh, nou, uh, uh, maar in ieder geval, uh, Neptunus is de planeet van. Uh, van het vissen principe. Uh, Neptunus heeft de behoefte om op te gaan in een groter geheel. Uh, Neptunus heeft uh, behoefte aan eenheid. aan uh... Structuur? Mm, nee, want dat nee. is Saturnus meer. Okay. Neptunus is, is veel meer de verbinding met de geestelijke wereld. Uh, maar Neptunus is ook geen grip meer hebben. Of onduidelijkheid. Of uh, mystieke ervaringen. Ik zou bijna uh, zeggen spiritueel. Ja. Maar ook spiritueel, ja. zeker. Spiritueel. Ja. Het is het contact. Neptunus heeft, wat ik net zei, heeft de behoefte... Aan eenheid En vanuit die behoefte aan eenheid gaat Neptunus, maar ook Vissen, het twaalfde huis is bij jou ook heel sterk. Hè? En dat is vergelijkbaar met die Neptunus. Dus je zou kunnen zeggen dat twaalfde huis Neptunus heeft behoefte om op te gaan in een groter geheel. Dus je gaat zoeken naar de bron. Je gaat zoeken naar God of naar het goddelijke. En dat, dat is vaak de vierde tweede zoektocht inderdaad. Precies waar ik mee bezig ben. Ja. Ja. Algemeen, maar, wat kun je er nog over vertellen? Ik bedoel, ja, nou ja, hebt... ik denk inderdaad even weer terugkomend op die Neptunus in 6. Zes, het zesde huis heeft met je werk te maken of met je dagelijkse leven te maken. Neptunus kan aangeven dat je wat moeite kan hebben om in een vaste structuur of dagelijks ritme te functioneren. Want Neptunus is loslaten of geen grip hebben daarop. Maar ik denk dat een planeet in het zesde huis belangrijk is om in je werk te integreren. Dus het is denk ik belangrijk om een stukje spiritualiteit. Uh, of geestelijke waarden in je werk tot uitdrukking te brengen. En dat kan op verschillende manieren. Ja, dat kan zijn door met spiritualiteit bezig te zijn. Maar het kan ook zijn ja, dat je uh, vanuit universele liefde andere mensen gaat helpen in de, in de zorg bijvoorbeeld. Of zo, hè. Uh, dat zijn ook mogelijke uitingswijzen. Ja, dat hebben ze mij ook al eens gezegd. Maar ook kunstenaar is... kunnen zijn of, hè, of met muziek. Of, nou ja, dat zijn verschillende mogelijkheden. Oké. Okay. Nou, wat is er je, nog meer te vertellen? Je vroeg nog meer hè, over andere patronen. Ja. Ik, ik onderscheid zelf ook verschillende niveaus in de horoscoop. Wat mm -hmm. ik net zei, de zon, de maan en de ascendant vormen eigenlijk de basis van de persoonlijkheid. En uh, dus straks zei ik ook al van, ik ga er dus ook vanuit dat er een ziel is die je incarneert. En uh, die ziel die uh, creëert een fysiek lichaam en die creëert ook het fysieke aardse leven. En uh, dat gebruikt het. Eigenlijk als instrument dan. Dus je zou ook kunnen zeggen... die horoscoop, met name op persoonlijkheidsniveau... wordt door de ziel als instrument ingezet en gebruikt... om zichzelf tot uitdrukking te brengen. Nou, op zielsniveau zou je kunnen zeggen... Uh, dat wat de ziel wil ervaren in dit leven is... Uh, bij jou althans, in jouw mm -hmm. horoscoop... Uh, dat het te maken heeft met het aangaan van relaties. Hè, dus de dynamiek binnen relaties. Uh, dat heeft niet alleen maar te maken met dat relatiethema... maar het heeft in de astrologie ook altijd met... Een as te maken. En dan zeggen we dus de as van ja, het eerste en het zevende huis. En het eerste huis heeft te maken met ik. En het zevende huis is de ander. Dus het gaat erom hoe verhoud jij je tot de ander. En hoe vind je die balans daartussen. Ja, dus dat is wat de ziel gekozen heeft om te ervaren. Nou, dan heeft de ziel dus zeg maar die zon, die ram. In dat twaalfde huis gekozen als instrument om daar vorm onder andere aan te geven. Ja. Tegelijkertijd kies je een moment uit. In de zin, de, jouw ziel. Ja. een moment uit met dit horoscooppatroon... waarbij er ook een moeilijkheid ingebouwd wordt. Die Saturnus, waar we net ook over had... die geeft aan dat er op een relatiegebied... een bepaalde remming of beperking... of een leerproces wordt ervaren. Dus het wonderlijke is dat de ziel... die ervaringen... ten aanzien van de relaties... wil toevoegen aan het bewustzijn. Hè, en daar ervaringen op wil doen. Maar tegelijkertijd heeft de ziel ook een remmende factor ingebouwd... waardoor het voor jou... een ja, een, een, een sterk proces is... Wat, wat best wel heel diep kan raken... Eh, voordat je zeg maar, op het pad komt... wat de ziel eigenlijk wil. Het is bijna mijn levensopdracht... wat je nu omschouwt. Om, nou, dat klopt inderdaad, want het is de Noordelijke Maasnoop. En dat wordt gezien als, uh, als opdracht. Bastiaan uh, ja, nou, van Wingen, die had je het net over. Ja, die, die noemt dat, zeg maar... de Maan, hè? Nou, Heer, nee, nee. Die, die, die, hij werkt ook met de Noordelijke Maasnoop. En die zegt ook van... Uh, het is de afspraak die jij gemaakt hebt met de gidsen... voordat je aan dit leven begint. Ja. Mooi. Daar zit wel wat in, denk ik. Ik herken het ook wel, ja. trouwens, wat jij ja. nu vertelt. Ja. Er is proces. nog een ander zielspunt en dat is uh, inderdaad die zwarte maan. En de, uh, dat is de kwaliteit van de ziel. En uh, daarmee word je geboren, zou je kunnen zeggen. En uh, wat er in dat proces gebeurt van dat incarneren, wat we net ook over hebben gehad. Je gaat een persoonlijkheid ontwikkelen en dan sluit je je vaak voor dat zielsstuk af. En uh, gaandeweg het leven krijgen we dan op een gegeven moment bepaalde... Ervaringen, bepaalde processen, die dus zeg maar op een gegeven moment weer jou eigenlijk op het pad van de ziel weer brengen. Dus je zou kunnen zeggen, je incarneert in de persoonlijkheid, je gaat je identificeren met ik ben Herman, ik ben nou ja, radiopresentator, of ik weet niet wat je, wat je nog meer gedaan hebt in je leven, daar ga je je mee identificeren. Maar die ziel zegt van ja, het is allemaal wel leuk wat je daar doet, hè? dat is hard werken en gaan voor zekerheid en voor je relatie. Uh, maar je komt eigenlijk wat anders doen hier zo. En dat is die noordelijke maatschappij waar we het net over hebben gehad, onder andere. En zit je niet op dat pad, dan komt die ziel met een soort correctie. Okay. Die zegt dan van, hé, hey, <coughs> ik bevind. ben er ook nog. En, en volg jij mijn weg eigenlijk wel. En dan kom je denk ik weer, als je uh, het contact met de ziel maakt, dan kom je weer in je hart. Dan ben je ook authentiek. En dan kan je jezelf zijn. Dat, dat is de zwarte maan. Maar in het proces van het leven gaan we eigenlijk af van die opdracht van de Noordknoop waar we het over hadden, en je gaat af van zeg maar, euh, ja, het proces van dat andere zielpunt, van die kwaliteit van de ziel, die kwaliteit wordt vaak niet gezien door de omgeving. Dus wat moet Herman eigenlijk nu doen? Die zwarte maan, hè, daar, we het even, daar vroeg je Geen net naar. het met de relaties? <coughs> dat is, nee, dat heeft niet met oh, relaties te maken, had? dat geeft aan dat jij een hele eigenzinnige kijk hebt hoe het leven in elkaar zit. Uh, dat jij een, een, een visie hebt die uniek is, zeg maar ten opzichte van jouw sociale omgeving. Uh, dat jij als kind misschien wel uh, bepaalde zaken gezegd hebt. Uh, bijvoorbeeld over uh, geloof of over uh, hoe jij het leven ziet. Klopt. En dat wordt afgewezen door de ouders of door de sociale omgeving. En dan ga je in tegendeel zitten. Wat je gaat doen is dat jij niet meer voor jouw visie, niet meer voor jouw waarheid of jouw overtuigingen gaat staan. Je gaat om terugtrekken in het tegenoverliggende gebied en dat is zeg maar contact, communicatie, leren. Want over feiten, als je feiten leert, dan kan je niet discussiëren. Een feit is een feit. Hm? Maar bij jou staat hij in het negende huis en dat gaat over jouw overtuiging en jouw visie. Dus jouw kwaliteit is eigenlijk om jouw persoonlijke levensvisie, jouw waarheid, hoe jij ziet hoe het leven in elkaar zit, op alle niveaus, om dat zeg maar uit te dragen in de buitenwereld. En dat doe je onder andere met dit met, ik. met dit oh, ja, en met ja. andere dingen die ik nu mag doen. Maar durf er ook voor te gaan staan. Want het is ook een, een, een vuurhuis noem ik dat. En uh, dat staat ook in jouw horoscoop ook wat geremd. Dus er zit een schroom op om jezelf, zeker in het begin van je leven denk ik, om jezelf neer te zetten of om uh, ja, uniek te zijn. Dat klopt, vooral in het begin van mijn leven. Ja, dat, is, ja. uh, dat is waar. Ik denk dat we naar de muziekbespreking moeten, Rob. It'd be paradise and put up a fucking lie. With a pink hotel, a booty and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They'd be a paradise and put up a fucking lie. They took all the trees and put them in a tree music. Charge the people a dollar and I have to see them No no no Don't it always seem to go That you don't know what you got to be in paradise and put up a fucking light Je luistert naar het heerlijke nummer Big Yellow Taxi van de uh, Counting Crows uh, samen met uh, Vanessa Carlton. En uh, van Vanessa horen wij helaas uh, niet zoveel meer, maar ze werd uh, vooral bekend door haar grote hit, uh, het nummer 1000 Thousand Miles uit uh, 2002. Uh, het nummer Big Yellow Taxi is uh, geschreven door, uh, door wie uh, Herman, weet jij dat toevallig? Nou, ik had een telefoontje tussendoor. Ja, maar dus je kent... kent het nummer wel. Bikje. Ja, ja Van wie? Maar ik weet echt niet. Nou, door uh, Johnny Mitchell hè, natuurlijk. Ah, Oké, okay. ja, had ik het. En uh, haar, uh, haar inspiratie, dat is wel heel leuk. Uh, het, haar inspiratie om het nummer te schrijven, krijgt ze tijdens een, een trip naar, uh, naar Hawaii. En uh, zelf zegt zij het, uh, het volgende hierover. Het is een beetje een vrije vertaling uh, natuurlijk. Ze zegt van, uh, ik kwam in het donker aan in het hotel en toen ik uh, s ochtends wakker werd en de gordijnen opendeed, zag ik die uh, prachtige groene heuvels uh, in de verte liggen. En uh, ja, langzamerhand keek ze naar beneden en toen zag ze een uh, enorm parkeerterrein uh, ja, zo ver als haar uh, blikveld uh, reikte. En uh, ja, dat aanzicht, uh, dat uh, brak haar hart, hè, zoals ze zei. En uh, ze vond dat een directe aanslag uh, op de natuur. En uh, dat was voor haar het uh, moment uh, om dat nummer uh, te schrijven. Nou, omdat dit uh, nummer over de natuur uh, gaat, vroeg ik me dus af uh, wat, voor, uh, wat er nog meer uh, voor nummers bestonden die uh, geïnspireerd waren door, uh, door de natuur. En uh, nou, het eerste wat, uh, wat bij de meeste opkomt is natuurlijk Michael Jackson's uh, Earth Throne. En uh, als je even op Google kijkt, dan uh, krijg je een hele lijst van, uh, van nummers. En uh, het is ook best wel apart dat Earthstrong net als Big Yellow Taxi in een hotelkamer geschreven is. Michael Jackson heeft het uh, nummer Earthstrong ook in een uh, hotelkamer geschreven. Dat gebeurt trouwens wel vaker en die mensen die wonen daar nou zo'n beetje. En uh, een nummer wat ook op die lijst uh, staat is het uh, prachtige nummer uh, Fields of Gold van, uh, van Sting. En daar gaan we nu naar luisteren. Huis. Welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Peter Saarloos. Uh, Mario, jij had een uh, hele mooie vraag over de horoscoop. Ja, waar ik benieuwd naar ben als je nou op de grens bent geboren van de 23e op de 24e. Zeg, om 12 uur s'nachts of iets daarvoor of daarna. Welk sterrenbeeld heb je dan? Ja, ja. Uh, dat is een vraag die ik vaak krijg. Want je bedoelt, zeg maar. 21 zeg maar. De op zo'n ja. grensdatum, ja. zeg maar. Geboren bent van, van een sterrenbeeld, hè? Ja. Want in sommige kranten zie je dan staan dat het dan inderdaad de 21ste is. En in andere zie je dat het de 22ste is. Uh, dat is. Elk jaar is dat anders. Uh, omdat de beweging van de aarde om de zon heen ja, niet constant is. Is het zo dat zeg maar, elk jaar op een ander moment zeg maar, die zon van teken wisselt. Ja. Uh, nou goed, veel mensen kennen dat bijvoorbeeld van het begin van de lente. Als je in je succesagenda ofzo kijkt, van de start van de lente en dan zie je bijvoorbeeld de 20ste of de 22ste maart, zie je dan, dan begint de lente. En wij hebben op school geleerd, op 21 maart begint de lente. Lieve luisteraars, het is een uniek moment. Een uitgever van agenda's en maankalenders, die heeft het over een succesagenda. Ja, ja, agenda, ja, ja, ook, ja of, of, of heel veel dit, soort ja, ja, mensen ja, kennen okay, natuurlijk. Ja, of je, of je, eigen, je eigen agenda, ja, ja. astrologische agenda opender. 2012, ja, ja. heb ik hier. Ja, maar wat wil je zeggen? Over... Maar, maar ja, goed, in veel agenda's staat zeg maar, dat dan de lente of de herfst op een andere datum begint dan wat we geleerd hebben. En dat komt doordat die beweging van de aarde om de zon niet constant is. Dat wisselt elk jaar. En datzelfde gaat ook met de sterrenbeelden. Dus als je inderdaad uh, ja, op 21 maart geboren bent of 22 maart. Dan moet je dus kijken in de evenmerie wat ik hier heb Dat moet met die getallen. Dat moet ja. met die getallen. Uh, of je moet even met een uh, computerprogramma dat uitrekenen. En dan kijken waar staat de zon in. En dat is je sterrenbeeld. Uh, ik raad mensen dan ook altijd aan om uh, ja, op de website www.astro.com. Dat is een Zwitserse website. Uh, dan kan je ook een Nederlands taal kiezen. En dan heb je ergens gratis horoscooptekening. En dan kan je je eigen horoscooptekening maken. En daar kan je controleren, als je de symbolen kan vertalen, zeg maar in welk teken de zon staat dan. Dus okay. voor jou ook. Hè, als jij uh, eventjes het jaar geeft, en zullen we zo even kunnen kijken. Het jaar geeft en de datum geeft, dan kan ik in de evenmerie nakijken of jij... Nou ja goed, welke sterrenbeeld jij bent. Ja, ja. Dat hebben we hebben het nog niet over gehad uh, maar, waar dat precies is. Ben... Oké, okay, maar dat vergt nu te veel tijd in ja. de uitzending. Uh, Peter, een andere vraag. Als je uh, gehaald er, wordt als baby, om het zo maar even te zeggen. Een vrouw is zwanger ja. uh, er gebeurt iets, een ja. complicatie. Ja. Ja. Ja. En uh, de artsen beslissen dat ja. uh, de baby gehaald moet gaan worden. Of Omdat het beter is ja. voor ja. moeder en kind. Dus te vroeg geboren of keizersnee, noem maar op. Uh, heeft dat invloed? Want dan ben je vroeger geboren als dat de vlucht ja, volgroeid is. Uh, of ja goed, uh, daar zijn de meningen ook wel wat over verdeeld onder astrologen. Ikzelf ga ervan uit dat dingen niet voor niets gebeuren. En dat de ziel toch op het moment wordt geboren waarop het geboren moet worden. Uh, ik heb daar hele mooie voorbeelden van gezien. Alleen ik denk dat het nu wat te veel okay, tijd maar vraagt om dat helemaal uh, uit te leggen. Maar ik heb dat een keer gezien bij iemand die kon kiezen zeg maar, op verschillende datum voor een keizersnee. En dan loopt het uiteindelijk zo toch door allerlei uh, calamiteiten en noodgevallen die tussendoor kwamen, dat het kind geboren wordt op een bepaald moment waarop de maan net in schorpioen komt te staan, exact op de, op de maan van de moeder bijvoorbeeld. En dan denk ik van ja, dingen gebeuren niet voor niks. Uh, hè, dus ook kan je op een gegeven moment zeggen van ja, we gaan met ons denken of met ons mind gaan we er tussendoor zitten, gaan we dingen plannen. Ik denk toch dat ja, het niet voor niks zo, zo loopt eigenlijk. Ja, ik... Ik heb deze vraag uh, gesteld omdat mijn dochter die zou, ik geloof op 19 maart, gehaald worden. Mm -hmm. Zeg maar. Mm -hmm. En toen was de vrucht niet volgroeid of, ja, of rijp of wat dan ook. En toen hebben ze er toch voor gekozen om het op een natuurlijk proces te doen. En het is dus 2 april geworden. Ja. Ja. Nou, dus, dus blijkbaar heeft de ziel dan ja, ook gewoon nodig ja, ja. om die ervaringen het leven te Maar anders was ze dus gaan. vis ja. geweest en nu is ze dus ram. Ja, dus dat is een heel dus verschil. Is heel verschil. Ja, klopt, ja. Ja. Ja. Maar het gaat erom dat wat het werkelijk uiteindelijk is, hè? Ja, ja. denk ik. Okay. Ja, de eerste, eerste adem dus toch wel. Daar, ja, de eerste daar, ademhaling, ja, ja, ja, daar, ja, ja. Daar, ja. Dat is toch je sterrenbeeld. Ja. Okay. Um, ja, even kijken. Ik ben even een beetje de draad kwijt inmiddels. Oh ja. Um, wij zitten bij... Nou, ja. ik, ik had eigenlijk nog wel een vraag. Want ik, ik bedoelde ook eigenlijk als je um, bijvoorbeeld... Om twaalf uur s'nachts geboren bent. Hè? Zeg, dus ja, ja. van de 23e op de 24e. Maakt dat ook wat uit op je, voor nee, je sterrenbeeld? Nee, maar, nee, nee, nee. Dat is gewoon de maandstand op dat moment. Dat kan één nee. minuut voor of één minuut. Ja, tijd is op zich natuurlijk iets wat, wat de mens gecreëerd heeft. Uh, dus wat wij uh, in de astrologie doen. Is het terug gaan rekenen naar de, eigenlijk de, de, de, de tijd van de zon. De werkelijk plaatselijke tijd. Dus we halen eigenlijk uh, de tijdzone. En alles wat wij met de, met de klok ja, geregeld hebben, dan halen we ertussen tussenuit om zeg maar, de planeetposities van dat moment te kunnen berekenen. En dan maakt het niet uit of je dan 1 voor twaalf bent geboren of 1 uh, minuut of 2 minuten na 12 uur. Dat maakt niet uit. Maar ben je zelf een sterrenbeeld? Ja. Leeuw. Ik ben een leeuw inderdaad. Ja, ja, dat je had je al gezien waarschijnlijk. Ja, ik ben 24 juli jaar, oh, dus ja, ja, ja, ja, dat ja, ja. Ik ben 26 juli inderdaad. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, ja. ja, mooi. Um, ja, wat, wat versta jij als definitie voordat we naar de muziek gaan, onder spiritualiteit. Ja. Of wordt het een hele ja. lange. Nou ja, ik heb daar wel inderdaad wel een, een, een specifieke mening over. Het, het klonk denk ik ook al in dit verhaal, uh, in net. eerdere ja. antwoorden die ik gaf, uh, zeg maar, uh, door. Uh, want spiritualiteit wordt vaak ja, geassocieerd met. Contact met de andere wereld en uh, geestelijk bezig zijn en meditatie. En ik denk dat uh, spiritualiteit uh, eigenlijk betekent om je ziel werkelijk tot uitdrukking te brengen hier zo in het fysieke, stoffelijke aardse leven. Dus ook in je fysieke lichaam. Daar hoort bij je hart volgen. Daar hoort bij authentiek te zijn. Anders durven zijn. Daar hoort ook bij mogen genieten van je fysieke lichaam. Dus van nou ja, intimiteit, seksualiteit, maar ook van lekker eten, lekker drinken en gewoon leuke dingen doen. Uh, dat is voor mijn gevoel meer uh, spiritualiteit. Dus je werkelijke ziel tot uitdrukking brengen. Heerlijk. Nou, dan hoop ik dat iedereen mij spiritueel noemt. We gaan naar het volgende. <laughs> <laughs> Muziekstukje, Peter. Je hebt iets uh, ja, meegenomen. Ik, ik heb inderdaad nog een uh, nummer meegenomen. En eigenlijk is dat hetzelfde verhaal wat ik uh, in het eerste uur verteld heb over de Lomi Lomi massage. die ik met iemand anders heb gegeven. Uh, dit is ook weer zo'n nummer wat, uh, wat eruit komt. Is ook van Israel Kamakawi Wo Ole. En het is in This Life. My life, there was an emptiness in me, I was imprisoned by the power of gold, with one kind touch you set me free. Welkom terug bij Inspiratie Radio. We hebben als gast Peter Saarloos. Um, Peter, we hebben nog een heel mooi onderwerp. Dat is Poliamarie. Uh, Polyamore. Uh, ja. Ik heb het genoegen om met uh, Geert Kimpe het land in te gaan. En uh, Rachel, het mysterie van de liefde. Uh -huh. Een lezing die gaat over uh, tantra, zeg maar. En uh, Kamasutra en dergelijke dingen meer. En op een gegeven moment komt polyamorie Polyamorie aan de orde en dan krijgen we het dus over van je kunt dus een vriendin hebben waar je goed mee kan praten en lekker seks mee kan hebben. Je kan ook een vriendin hebben waar je lekker mee kan winkelen, maar ook weer die goede seks mee kan hebben. Je kan een vriendin hebben waar je heerlijk films mee kan kijken, maar ook goede seks mee kan hebben. Maar dat zijn allemaal verschillende vriendinnen, want jij kan die ene vriendin niet vinden die al die kwaliteiten heeft die al die andere verspreide vriendinnen zeg maar wel hebben. Mm -hmm. Is dat kort door de bocht polyamorie? Nou ja, polyamorie poly is, is veel. veel. Heel veelvoudig. En amore, wat je zegt, is liefde. Dus meervoudige liefde. Dus uh, het is inderdaad liefde delen, uh, intimiteit delen. Uh, onder andere kan dat seksualiteit zijn, maar daar is het niet op gericht. Het, uh, polyamorie is gericht op uh, het delen van liefde met meerdere mensen uh, dan, zeg maar, één partner. En het heeft en, niets met seks te maken? Dat kan er wel uit voortkomen. Maar het is niet zeg maar. Uh, daar waar het in eerste instantie om draait. Want als mensen zeg maar. Buiten hun bestaande relatie. Een seksuele relatie willen hebben met iemand anders. Dan wordt dat een swinger genoemd. En zit er geen uh, of minder emotionele band in. Tenminste, zo wordt dat in de definitie aangegeven. Oh er is een definitie. Er is een definitie voor nou, uh, andere uh, onder andere. Uh, nou, wat, wat, wat ik net zei, onder andere, de, de definitie is dat, zeg maar, dat het, uh, het meervoudige relaties zijn, uh, dat er liefde gedeeld wordt en dat is zeg maar, het uitgangspunt, uh, dat het ook gebeurt met instemming van uh, alle partners en alle partijen zeg maar, die dus daarbij betrokken zijn. En dat is denk ik heel essentieel waar het om gaat, dus dat het een open relatie is met instemming van, van iedereen. Uh, maar het is in eerste instantie niet, want dat is wel vaak ook wat men zegt. Oh, van, hey, uh, dan kan je dus met iedereen seks hebben. Ja, dat kan wel, maar dat, ook, dat, ja. dat, is, dat is niet zeg maar, uh, de eerste insteek. Uh, de eerste insteek is dat je, wat jij net zei, liefde en intimiteit deelt met de ander. Uh, en dat dat vervolgens ook inderdaad seksueel zou kunnen zijn, dat, dat vloeit daar eigenlijk min of meer uit voort. Ja. Ik ga daar volgende week een, een lezing over geven... bij uh, de, de ASAS. Dat is de Astrologische Associatie. Dat is een vakvereniging van astrologen. En uh, ja, ik vind het belangrijk... Zeg maar, dat uh, kennis hierover... Zeg maar, dat dat bekender wordt in onze maatschappij. Omdat het iets is wat... Ja, toch als heel vreemd wordt ervaren. Hè, want men denkt toch heel erg vanuit... Ja, het monogame... Uh, huwelijk... Uh, en, en het hebben van monogame relaties. Okay. Dus vandaar dat ik dat... Ja, kenbaar wil maken. Uh, astrologen zijn ook hulpverleners. Dus ik heb ook zoiets van... Ja, ...als hulpverlener moet je er denk ik ook kennis van hebben... Want het is goed, denk ik, als je mensen in je consultpraktijk krijgt, die daarmee te maken hebben, uh, dat je die dan ook op een goede en juiste manier kan begeleiden, zonder dat je daar je eigen oordeel op zet van, ja, maar jij bent degene die vreemd gaat of, nou ja... En dat staat in de horoscoop. Uh, dat staat inderdaad in, onder andere kan dat in de horoscoop staan. Dat is uh, Venus in, in tweelingen, hè? Nee, nee, ik... Uh, die, die heb ik zelf ook. Uh, maar goed, dat was een aanwijzing die daar inderdaad uh, op kan op duiden. Kan duiden. Goed, ja. nou, het was een heel kort blokje. We zitten ontzettend in tijdnood. Uh, Peter, dank je wel dat je hier hebt willen zijn. Ja, graag uh, Vond ik Vond het echt leuk. Voor alle uitleg en alle ja, inbreng die je gedaan hebt. Uh, we hebben nog een cadeautje voor je. Ja, ik heb voor jou het uh, 2012 Inspiratiespel. Dat oh, is uh, ontwikkeld door uh, uh, uh, Marike van Kerk en... Uh, Anseliek van Triet en ook uh, de Rob Spruit en Peter tonen. Tone. Uh, het is uh, op basis van de Maya's. Ja, dus met deze uh, wil ik dat uh, aan ja, jou Ja, heel erg lief, dankjewel. Alsjeblieft. Ja. ja, dat is uh, leuk. Rob, uh, dankjewel voor de techniek. Ja, graag gedaan. Um, ja, uh, de volgende uitzending is op zondag 18 maart. Uh, die wordt gepresenteerd door Richard Buitenhek. En de gast is dan Ineke van Roy. En deze uitzending is op de vaste tijd van zeven tot negen s'avonds. Het onderwerp van die uitzending is Aura lezen. Uh, tot dan wordt deze uitzending met, uh, uh, met als gast dus deze uitzending uh, op zondag uh, om zeven uur en op woensdag om acht uur s'avonds herhaald. Ook kunt u vanaf morgen deze uitzending beluisteren bij de uitzending gemist op onze site www.inspiratieradio.nl. We hebben het over sites Peter. Heb jij eigenlijk een, uh, een, een site waar je te bereiken bent. Ja, uiteraard. Ik heb twee websites. Eentje voor de opleiding Astrologie. Dat is uh, www.istar.nl En Istar is I-S-H-T-A-R Veel mensen draaien de T en de H om. En hajefa.nl -E h a j e f A.nl voor de uitgeverij. Dankjewel. En wilt u onze tweewekelijkse nieuwsbrief ontvangen waarin we de gast van de volgende uitzending aan u voorstellen? Ga dan naar onze website www.inspiratieradio.nl en laat uw e-mailadres achter. Wanneer u iets kwijt wilt aan ons, stuur dan een mailtje naar redactie.inspiratieradio.nl Na het nieuws kunt u gaan luisteren naar de uitzending van Peter, of Benno Veuge met Peaceful Radio. En wij zijn Herman Harms en Mario van Linden. En wij hopen dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd als waarmee wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer, maar niet helemaal, want Peter heeft nog een mooi verhaal voor ons. Tenminste, dat uh, Peter kijkt volledig verbaasd om zich. Oh ja, ja. oh ja, dat had ik ook nog meegenomen. Je had gevraagd inderdaad, van, heb jij een verhaal of iets, een gedicht of iets dergelijks wat je je aansprak? Nou, ik had zoiets van, mijn god, wat moet ik daar nou mee? Ja. Dus ik had zoiets van, het boek De Nieuwe Tijd eh, staan interessante dingen in. Je sloeg het open op één pagina en dat wil ik graag voorlezen. En de vraag is van, hoe zit het met God? Uh, God is geen kosmische entiteit die ergens zit en jou beoordeelt vanaf een of andere ver en afgelegen bewustzijnsgebied. God, dat ben jij. Jouw ideeën, jouw godsconcepten zijn allemaal je eigen projecties, spiegelbeelden van jezelf zoals je jezelf kent. Deze kennis projecteer je naar buiten op een objectieve manier. Zodoende creëer je de waarneming van een element buiten jou dat je God noemt. Wanneer je dus met zelf strijdt, strijd je met God aangezien zij syn synoniem zijn.